Welkom in de Pillenkast, een podcast over het leven met een psychische stoornis en mijn naam is Rob Schaap. Vandaag praat ik met Marcel over een bipolaire stoornis, over autisme, over de combinatie en over camoufleren. Ja, precies. En dat, misschien is dat helemaal niet zo, want ik hoor nu van jou dat het dus niet zo is. Nee, je kan wat mij betreft gewoon lekker ja. naar dat, uh, dat schuimding om dus te kijken. Maar nu zitten we met twee mensen in een ruimte die het alle twee niet fijn vinden, maar we doen het toch. Marcel. Ja. Dankjewel dat je naar mijn huis wilde komen. En mijn amateuristische studio zit nu in plaats van in het huis voor de gezondheid. Ik zie van die, uh, hoe noem je dat? Ja. panelen, whatever. Dus het ziet er al heel professioneel uit. Er, nou, nou ja, vind je. Ja. <laughs> nou ja, Het doet in ieder geval iets. Daar Toen is het goed, een je het geluid uh, uh, onder controle. Maar Daarom. goed, ook dat moeten we nog maar zien. Want het is, maar de, het is de eerste keer dat ik hier zit. Uh, je bent de eerste gast hier thuis. Nou, het vind, ik, vind ik heel gezellig. We hadden al een paar keer eerder afgesproken, maar het is eigenlijk pas nu voor het eerst gelukt. Hè? Ja, het was even een uh, gehannes ja. om het uh, maar zo te noemen. Maar het, uh, het is ervan gekomen, dus dat is mooi. Ja, lag ook een beetje aan mij, om eerlijkheid zelf te zeggen. Ik vond het een beetje lastig om toen naar jou helemaal te gaan. Maar jij bent nu helemaal naar mij toe gekomen dus extra dank daarvoor. Uh, jij hebt je aangemeld. Waar waarvoor heb je je aangemeld? Waarom eigenlijk? Um... Nou, je hebt, uh, want ik heb de, de alle vorige podcast ook al geluisterd. Ik zag dat je een aantal mensen met een bipolaire stoornis hebt gehad. Ook een aantal mensen die autistisch zijn. Dus ja. ik dacht, well, nou laat ik, uh, ik ben een soort van de, de combinatie daarvan. Dus ik heb, uh, ik heb ze alle twee. Um, en ik, uh, ja, ik dacht, ik, ik zag het staan en ik, ik, ik vind het heel goed dat er gepraat wordt over uh, psychische kwetsbaarheden. Uh, ik vind het alleen zelf moeilijk om daar zonder context over te praten zelf, zeg maar. Ik zou het graag doen. Maar ik denk altijd... Hoe dan? Ja, wanneer dan? En en zo waar ga moet ik, ik het over hebben? Ik heb dan wel Twitter en zo. En, en, en dan denk ik van, ja, maar ga ik nu gewoon zo uit het niet? denk ik, vandaag om 11 uur... 12 is het moment dat ik... open ga zijn hierover. Ik ja. vind dat heel raar. Ja. Heb je dat dus ook nog nooit gedaan? Nou jawel. Alleen, mee, ja, eigenlijk... dan in een context... van iets anders. Um, dus als ik bijvoorbeeld... Ik heb veel, en ik doe dat nog steeds... schrijven over games... En dan heb ik het daar ineens over wat er met me aan de hand is. Dus of als ik denk van oké, okay, nu heb ik een platform en nu ga ik eigenlijk komt het er altijd uit. Um... Dus je moet een reden hebben om het te ja. doen. Ja. En nou, dus toen zag ik op een of andere manier, ik weet niet eens meer hoe ik het zag. Oh, ik volgens mij via Plus minus, ja. iemand van plus minus denk ik, Ruben. Ruben of Tieneke? Ja, die ja, volgens mij volgde die op Twitter en zag ik dat. En dacht ik, hé, hey, nou gelijk een mail gestuurd. Ik wil me aanmelden. Nou, toen hadden we daarna contact. En nou, nou ja, het heeft even geduurd <stacht> voordat het erop ja. gekomen is, maar en nu zit ik maar hier. Nu zitten we hier. Zo ja. we zitten. Hoe lang heb je al een b Players, hoor, niet? Ja, hoe lang ik hem al heb, dat is een goede vraag, want dat weet ik eigenlijk niet precies. Um, de diagnose, dat is misschien duidelijker, die heb ik sinds mijn dertigste, denk ik. Ik ben nu 33. Dat is niet zo heel lang. Maar als ik ga, terug ga denken van hoe lang ik hem al heb, denk ik dat hij zich Echt duidelijk begon te manifesteren um, ja, eind tiende jaren denk ik. Tussen mijn 16 en mijn 19 beetje. En waar, um, kreeg, waar kreeg je toen last van? Nou, ik denk dat ik de depressie zeg maar altijd wel um, een beetje gehad heb. Maar het, uh, het Manische gedeelte dat kwam echt pas ja, op mijn 19e 20e, toen zag ik dat het, toen zag ik de andere kant pas eigenlijk. En hoe merk je voor het eerst dat je manisch bent? Wat voor mensen is dat misschien een beetje lastig te begrijpen. Maar depressies, dat, hè, daar kunnen mensen zich nog wel wat bij voorstellen. Maar hoe, wer hoe werkt dat als je manisch wordt en dat van jezelf merkt? Hey, van... Ja, nou ja, ik, ik, ik heb het niet van mezelf gemerkt. hoor. Dat, dat kwam echt pas later bij de diagnose dat ik terug ging kijken en dacht van... Oh, Oké, okay. ja, dit was wel heel duidelijk. Maar als ik dan even terugblik op mijn, op mijn leven was... Ik had, zat toen echt in een duidelijke diepe depressie... Ik studeerde, maar ik was al anderhalf jaar lang niet meer naar colleges gegaan. Hmm. Um, ik heb denk ik in een veel te kort tijdstip. echt 21 seizoenen van The Simpsons gekeken op de bank. <laughs> Wat over het algemeen ook geen goed teken is. Dat Het is een prima serie, ja. maar uh, <laughs> het is wel iets too much. Uh, ik zag heel weinig vrienden en ik had gewoon... Ja, mijn leven lag gewoon stil. Tot één dag. En toen ben ik echt in één dag ging ik weer naar college... Nieuwe kleding gekocht, gesolliciteerd via een uitzendbureau. Dus ik had, had werk en het was ineens zeg maar omgedraaid. gewoon Mijn leven lag weer op de rails en het, vanaf dat moment ben ik echt gewoon keihard gaan werken. En toen heb ik ook in één jaar um, mijn universiteit eigenlijk twee jaar ingehaald, zeg maar. Toen ben ik alles tegelijkertijd gaan doen. was ik echt van acht uur ochtends tot tien uur s avonds was ik aan het leren en aan het werken ook nog. En al die dingen tegelijkertijd, nou ja. Ja. Dat het best wel manisch. Ja, dat klinkt manisch. Um, wel binnen de bergen, zeg maar. Dat is altijd bij mij een beetje geweest. Ik, ik, ik vind wel... Uh, ik ben uit, oorspronkelijk gediagnosticeerd met, zeg maar, bipolaire stoornis type 2. Dus dat je eigenlijk alleen hypomaan bent. Mm -hmm. um, maar ik heb zelf op een gegeven moment wel um, gevraagd van... Ja, kan het, kan het wel veranderd worden naar één? Want... Um, ja, de manier waarop die manische periodes zich manifesteerde was wel dusdanig ingrijpend dat, het, ja, dat ik wel vond dat het uh, tot, tot type 1 hoorde. Maar dat is natuurlijk een beetje, hoe noem je dat? Nou ja, Definitie, verschil. En, als en... het type 1 is, dan betekent dat, geloof ik, dat je dan uh, de controle echt kwijtraakt. Ja. Dus dat, je, dat het niet meer alleen maar een fijn, een fijn gevoel van energie is, maar dat je ook echt... Ja, er ik, ik van werd er wel echt um, ook heel prikkelbaar en ook gewoon soms aan het einde van de manier best wel gemeen van, zeg maar... dat ik, dat ik echt te, tegen mensen uit ging vallen... omdat ik hmm. gewoon eigenlijk gewoon zo prikkelbaar was... dat ik het niet meer, ja, gewoon niet meer in me had om dat binnen te houden. Um, alleen, en dat is een beetje de wisselwerking met autisme... autisme zorgde er eigenlijk voor dat ik altijd... ja, ik ben over het algemeen niet per se een persoon... die heel erg makkelijk met mensen omgaat en, en heel... Uh, hoe zeg je dat open is naar buiten, zeg maar. En als ik gewoon in de buitenwereld ben, mm -hmm. is altijd een beetje teruggetrokken. Dus dat zorgde eigenlijk voor een soort rem op de, de manische periodes. Dus het was vooral, zeg maar, binnen mijn eigen huis dat ik echt manisch werd, dat ik inderdaad... Ik weet nog dat ik op een gegeven moment gewoon drie dagen lang dacht dat ik echt een geniaal tekenaar was. <laughs> en ik heb gewoon voor, voor 300 euro zo'n tekentablet gekocht. Um, en ik heb echt serieus 72 uur lang gewoon alleen maar zitten tekenen. En ik dacht echt van ja, ik moet iets doen met deze gaven um, En toen keek ik terug en toen zag ik dat echt 90% van de blaadjes was gewoon alleen maar strepen. Gewoon, er was helemaal niks. Hm. Dus ik, ik, ja, ik ben daar gewoon helemaal mezelf kwijtgeraakt toen in die, in die dagen. Is dat en, eng? Als je dat, als je dat terug, ter, terug ziet en je denkt... Ja, toen, toen wist ik ook gewoon nog niet wat het was. En ik vond het, ja, toen vond ik het eigenlijk niet zo heel eng. Um, want zoals ik zeg, het leefde me niet per se heel veel problemen op. Uh, of tenminste... Maar als je zo verrast wordt door jezelf... Als je denkt, ik heb super uh, supermooie tekeningen gemaakt... Die kijk terug en het zijn eigenlijk gewoon krassen. Het is heel lelijk. Ja, ja... Wat, ik, denk ik er niet de... Wat is er met mij aan de hand? <laughs> ja, de, ik, ik, ik heb er ooit ook een artikel over geschreven... Dat heet... Uh, Al mijn uh, beste anekdotes bleken... Um, symptomen van een psychische stoornis. <laughs> Want ik zag het altijd als goede verhalen. Ja, ik ja. was zeg maar een redelijk teruggetrokken jongen... Maar wel met hele wilde verhalen van wat heb je nou weer gedaan? Ja, ja. En dat was dan altijd een, een, een goede hoe zeg je dat ijsbreken. Ja. Bij, bij gesprekken. Dat ze dachten van oké, okay, ja, ik had altijd iets achter de hand. Ik kon altijd zo'n verhalen vertellen wat mensen zeggen van wat? Wat heb je gedaan? En, en dat was dan een goede manier om een beetje een gesprek te, gaan te krijgen. Nou, ook een goede manier voor jou zelf om misschien het ergens een plek te geven. Ja, ja, voor mij was het inderdaad gewoon, ik was een persoon met gewoon dat soort rare verhalen, en mensen kenden mij erom, van oh ja, dat. Nou, af en toe haalt hij raar shit uit. Ja. Uh, niet wetende dat dat inderdaad vrij direct te koppelen is aan de symptomen van de manie. Echt gewoon ja. toen ik op een gegeven moment inmiddels mijn diagnose had, echt op mijn dertigste. Toen deed ik ook zo'n psycho educatiecursus En dan heb je zo'n zo schema met de fase van manie mm -hmm. en welke dingen erbij horen. En dan kom je dus inderdaad overmatige roken ineens, uh, veel geld uitgeven, ook gewoon dingen dubbel dubbel kopen dat deed ik ook gewoon dat gewoon ja ik, yeah. ik dacht dan dat ik ergens heel erg fan van was dat ik vier keer dezelfde game kocht of zo <laughs> maar ja dat is natuurlijk ook een beetje uh, yeah. opmerkelijk uh, yeah. En ik kon het gewoon één op één naast, uh, naast die anekdotes leggen, leggen en denken... ja, dat was er één, dat was er één, dat was er één, dat was er één. Ja, een, dat als je dat terugkijkt, is dat, is dat, kun je dat goed herkennen. Ja, ja. ja, zeker. Als je die dag nou eens terughaalt, wat je vertelde net, dat er was één dag... en toen plots veranderde het soort van je hele leven. Wat gebeurde er dan s ochtends toen je opstond? Dacht je toen opeens, hey, ik heb zo superveel energie, kan de hele wereld aan? Ja, het, voor mij voelde het alsof ik normaal was, zeg maar. En, en dat, dat, dat heeft er ook lang voor gezorgd... dat ik niet wist dat ik, ma dat ik bipolair was. Omdat ik zag die momenten... die waren altijd dus een gekort, zeg maar... altijd maar een paar weken. Dat ik gewoon dacht, ik ben gewoon iemand die... Kijk, de depressies, dat wist ik altijd wel... dat dat depressies waren. Ja. Maar ik dacht altijd dat het andere... gewoon was van, dit is hoe ik hoor te zijn. Ja. En ik was gewoon... ik baalde heel erg van als het weer voorbij was. Dat ik dacht van, ja, hallo... De, nu ben ik weer depressief. Ja, nu ben ik weer depressief. Laat me alsjeblieft in mezelf zijn. Ja. Dus ik, ik dacht er niet zoveel over na verder. Ik dacht meer gewoon van, oké, okay, nou, nu is het weer even goed. En uh, ja, nu kan ik weer dingen gaan doen. En, en dat heeft ook, heb ik ook heel lang voorgehouden, omdat ik in die... Ja, je zult het zelf herkennen. Tijdens een, een, een manische periode kun je ook gewoon heel shit gedaan krijgen. Je, ja, kunt, echt, ja. je, je kunt ook letterlijk je leven weer op de rails krijgen. Gewoon alle rekeningen betalen, gewoon bam, werk, zorg. En dan kun je dan gewoon weer maanden opteren eigenlijk. ja. Uh, ja. maar... en, en dat heb je toen dus ook gedaan. Maar waren er toen mensen niet in jouw omgeving die zeiden, bijvoorbeeld op de universiteit, die zeiden, ja, je gaat opeens als op een speer. Wat is er gebeurd met je? Nou nee, ja, dus sowieso heb ik van de universiteit niks gehoord. Dat vind ik ook best opmerkelijk. Want ik, ik kwam echt, voordat ik uh, depressief werd, kwam ik echt in aanraking voor een, uh, hoe zeg je dat? In aanmerking voor een studiebeurs, omdat mijn cijfers zeggen gewoon zo goed waren. Mm -hmm. En toen gingen ze ineens naar een, allemaal ene en gemiste tentamens. Ik zou toch zeggen dat daar... En niemand nu... heeft toen gedacht, hey, nee. neem eens contact met hem. Nee, er zou, zou toch een belletje moeten gaan rinkelen ergens van, hé, hey, dat klopt niet. Zou je wel denken, um, ja. En ja, mijn medestudenten waren op één na, waren gewoon allemaal doorgestroomd. Hm. Die gingen gewoon rustig verder. Dus die zaten ook in een heel ander jaar toen ik uh, eigenlijk weer op de universiteit kwam. Dus met één iemand heb ik dan wel, zeg maar, die, die was zelf ook een beetje... Uh, die worstelde met wat dingen. Dus toen hebben we eigenlijk samen gewoon, zijn we samen een beetje opgetrokken en gezegd van, oké, okay, we gaan het nu gewoon afmaken. En hoe lang heeft de periode geduurd dat je zeg maar niet op school bent geweest? Ja, wel echt anderhalf jaar of zo. Anderhalf jaar? En ja. in die periode, gewoon niet? Geen gevolgd, geen nee, tentamens gedaan, niks? Ik, uh, ja, ik voelde me gewoon echt niet goed. Dus ik heb voornamelijk echt gewoon op de bank gelegen. Ik deed boodschappen en dat was het eigenlijk. Um, en verder. En heb je in die periode nooit gedacht, ik moet eens iets aan die depressie uh, doen? Nee. Want anderhalf jaar is een lange periode. Ja, dat, dat is zo. Maar ik, uh, ik zat er toen zo diep in. Uh, dat was ook wel echt echt de diepste depressie denk ik van allemaal. Uh, die was gelijk begon goed zeg maar, met de, de eerste echte grote was ook meteen heel lang raak. Um, pas dat ik er iets aan gaan doen ben kwam pas later eigenlijk. was je ook suïcidaal in die periode? nee nee dat niet. Um, gewoon heel neerslachtig. tenminste nooit actief zeg maar. ik ben altijd ik heb wel heel lang zeg maar geen toekomst voor mezelf gezien dat ik dacht van ik, ik zie niet in hoe ik ouder dan 30 ga worden omdat ik gewoon geen... Ik zag het nut er niet van in. Zeg maar van langer leven dan dat. Maar dat is niet actief, zeg maar... Daarmee bezig zijn. Heb je wel altijd in je achterhoofd van... kan ook net zo goed dood zijn. Ja, maar inmiddels niet meer hoor. Gelukkig. Dat is heel fijn. Maar dat heb je die anderhalf jaar wel gehad. Ja, ja, ja, dat is wel vaak. Ik bedoel dat je gewoon hoopt dat het overgaat. Alleen niet dat ik daar dan zelf actief aan bij moest dragen. Want ja, dat had ik ook niet... Heel veel fut voor eigenlijk, gek genoeg. Nee, zeg dat, maar. Is ook, ja. nee ja. dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Ja. Dat is zelf ook alweer een hele onderneming om te, ja, om te gaan doen. Eh, heb je op een gegeven moment wel een medicatie gekregen... toen je dacht, uh, uh, ik moet maar eens wel naar een dokter toe? Mm, nou, dat heeft nog een hele tijd geduurd, hoor. Want ik, ik ben eerst bij een therapeut geweest. Dat was gewoon echt privé, uh, hoe zeg je dat, niet via de GGZ. Hoe um, ben je daar gekomen dan? Gewoon uit eigen ja, Dat was mooi. Um, ik woonde destijds in een studentenhuis in Tilburg... En dat was echt zeg maar onze huistherapeut oh. Eigenlijk iedereen, iedereen in, het, in het huis heeft daar wel op enige tijd zeg maar bij uh, Maar er woonde een therapeut gewoon toevallig? Nee, nee, nee. nee, nee. De, de, het was, dus die therapeut woonde daar niet, maar iedereen ging daar gewoon naartoe. Dus de, de ene oh. zei van ja, je moet daar echt eens heen. Dat is zo fijn. Oh, echt? Um, en ik liep toen destijds helemaal vast in mijn studie. Dus wat studeerde je trouwens? Um, bedrijfseconomie en marketingmanagement. Ja, oh. doe er helemaal niks mee hoor, maar... <laughs> Vind ik um, interessant. Ja, nee, ja ik, ik, ik wilde eigenlijk totaal iets anders doen Maar ik dacht van ja ik zit nog wel met die studies, dus ik wil hem eigenlijk wel afmaken um, En daar liep ik gewoon in vast En toen ben ik bij de therapeut uitgekomen Dus dat was eigenlijk mijn eerste aanraking Met een beetje praten met mensen um, Maar in de latere jaren ben ik nog wel Een aantal keer zeg maar bij een psycholoog uitgekomen En um, Ja dat kwam eigenlijk steeds neer op Ja je, je hebt een depressie Ja uh, en dat duurde dan een paar weken, maanden. Tot ik in, ineens. was alles weer beter. Ja. En ja, toen was ik weg. Want toen dacht ik, ja, nou ja ik nodig. Geeft blijkbaar geholpen, al ja. die tips en zo. Ik, uh, het gaat <laughs> allemaal van een laie dakje. Al die, al die adviezen die ik krijg. Ga eens uh, lekker. Uh, maken ze een wandeling. Dat ja, soort uh, ja, mooie uh, ja. adviezen die, uh, die <laughs> altijd heel nuttig zijn voor ja. mensen die depressief zijn. Dat Trek ging er eens ineens. Op uit. Ja, precies. Maar dat ging ineens. Dat ik dacht, nou. Dan zal, wel, dan zal het wel over zijn. Ja. En de, die behandelaren dachten ook van... nou, prima. Zie je, het werkt. Ja, top. <laughs> um, ja, terugkijkend daarop is het natuurlijk wel overduidelijk... dat ik toen gewoon weer manisch werd. Ja. Um, maar ik, ik heb op een gegeven moment wel... Um, weet dat... Citalopram, mm -hmm. denk ik. Gewoon een, uh, hoe noem je dat? SSRI uh, ja. iets. Gehad. Maar dat zul je misschien ook wel weten... dat dat voor mensen die een bipolar stoornis hebben, hebben niet heel handig is. Nee, ging het fout bij jou. Ja, het, het, want dat werkt zo wel. Uh, dat werkt zeg maar ook een beetje angstonderdrukkend. Hmm. En zeg maar de angst die ook vanuit het autisme komt, die was eigenlijk een beetje die mijn manier oh, beteugelde. Ja. En toen had ik ineens medicijnen die die angst wegnamen. Okay. Dus toen ben ik echt een hele lange tijd gewoon echt drie vier maanden lang gewoon manisch geweest. En dat was ook wel echt de periode dat ik dacht van, oké. Okay, uh, hoe zag die manier eruit dan zonder die ondremming van dat? Uh... Of zonder die remming van het autisme? Nou ja, die begon wat meer naar buiten te treden, eigenlijk. Dat ik. Um, uh, ja, toen werd ik echt die persoon die gewoon. Um, op straat echt gewoon ook wild, wild vreemden de hele tijd aan begon te spreken. met allemaal verhalen. En ja, dat de hele tijd opzocht. En uh, nou ja, bij mij. Maar e e e e voor mij gaan... dan, mijn begrip, dat je dan uh, in de binnenstad loopt en in je eentje echt mensen aan gaat spreken? Of ja, ben je dan in ja. een groep, een beetje dronken, lallen, Nee, nee, nee, en... nee, gewoon echt in mijn nee, eentje, gewoon, ja. gewoon gesprekken met mensen. En uh, uh, nou, ik sliep ook gewoon bijna niet meer. Dus dat werd op een gegeven moment, na, nou, ja, na een paar, na een week wordt dat zeg maar wel echt een heel groot probleem dat je niet meer slaapt. Ja. Uh, want daar word je heel prikkelbaar van. Dus op een gegeven moment begon ik inderdaad ook uit te vallen naar collega's. Dat ik gewoon echt, ja, ik had zo'n kort lontje. Um, en uh, ja, bij mij, wat bij mij ook een van de typische uh, um, symptomen is dat ik seksueel nogal ontremd raak. Dus echt gewoon met wild vreemden gewoon afspreek en gewoon aan de lopende band. En ja, dat was ook wel iets dat ik denk van nou dat past normaliter niet heel erg bij mij. Uh, dus dat was ook wel maar een duidelijk wel, signaal, zeg maar. Kijk er wel met plezier op terug? Het klinkt ook wel, ik bedoel, dat aanspreken van mensen op straat is dan is een ander dingetje, maar een heel uitgebreid seksleven is wel best leuk, toch? Ja, maar ik ben daarin ook niet per se heel verstandig geweest, zeg maar. Dus meer met geluk dan wijsheid dat ik, uh, um, ja, dat er niks gebeurd is, ook op financieel gebied, zeg maar. Want ik gaf ook echt veel te veel geld uit dan. Uh, dus daar, daar heb ik dan wel geluk mee gehad, vind ik, dat ik dan... Maar heb je leuke niet dingen meer, gedaan met niet, het geld, leven. bijvoorbeeld? Nou ja, ik bedoel... ...ook daarbij viel het wel mee, hoor. Want er zijn ook verhalen van mensen die inderdaad gewoon echt... ...een investering van 20.000 euro doen in, in iets... <laughs> ja, wat, Schilderijen. ...waarvan ze inderdaad ook denken dat dat helemaal ja. het ding is... ...wat het gaat worden. Nou ja, bij mij was het dan... ...beperkte, ze, beperkte het zich tot zo'n teken-tablet van 300 euro. Nou ja, dat heb ik op een gegeven moment aan een vriendin gegeven... ...die grafisch designer was, die was er heel blij mee... Um, ja, bij mij uit zich meer dat ik... Ja, op een gegeven moment had ik een tv die, die... Ik was gewoon vergeten dat ik die tv besteld had. Het was gewoon een heel dure tv. En die, iemand... In, in, ik woonde toen nog inderdaad in een studentenhuis. En toen kreeg ik ineens van... Hé, hey, er is inderdaad een, is een enorm dong. pakket voor je. Dat ik echt dacht van... <laughs> wat? is dat voor mij we gingen kijken. En toen dacht ik echt... Wanneer heb ik dat nou weer besteld dan? Ja. Maar ja, dat valt op zich gewoon mee. En ik bedoel, toegegeven... Een aantal van die verhalen zijn ook gewoon best mooi hoor. Ja, precies. Uh, en, en, en ik vraag het, me af als je daar dan op terugkijkt... of je daar ook niet een beetje de humor van kan zien. Oh, zeker. Ja, ja. zeker Absoluut. Um, ik bedoel, het, het heeft wel kleur aan mijn leven gegeven, ja. Ja. Maar dat. andersom werkt het misschien ook zo... dat het soms ook wel een beetje schaamte teweeg brengt... als je daarop terugkijkt. Dat je denkt... Om, was ik dat, die gast die op straat tegen mensen... een hele wild, vreemd verhaal begon te vertellen? Ik weet nog zo goed die blik van die vrouw... die toen zo naar me keek van, oh mijn god. Ja, ja, vooral als je... Kijk, ik, het is gelukkig bij mij nooit zo geweest... dat ik echt denk van... Um... Van jeetje, wat ik, wat ik toen heb gedaan, dat kan, ik echt, dat kan ik mezelf nooit meer vergeven, zeg maar, of zo. Maar ja, er zijn wel momenten geweest dat ik denk van ja, omdat ik steeds switchte tussen manie en depressie. Er zat niet echt een, een stabiele fase bij mij. Dat had ik niet echt eigenlijk. Uh, dat ik wel echt gewoon mensen gekwetst heb daardoor. Dat ik dacht van ja, relaties waar ik dan helemaal in toe was en eigenlijk... ...vanuit mijn manier echt gewoon gefueld, gewoon werd van... ...oké, okay, ik ga daar helemaal voor en ik ben echt die persoon. En dan ineens van de een op de andere dag werd ik depressief. En begon ik die persoon echt keihard af te stoten... ...terwijl zij echt net... Zich, ja ...zij waren, hadden zich al helemaal aan mij gehecht, zeg maar. Ja, ja, ja. En toen werd ik echt heel kil Want als ik depressief ben, dan word ik daar best wel kil van. En dan... ...dat is gewoon... ...ja, je kent het mechanisme. Je die stoot gewoon mensen af. Ja. En ook al weet je ergens echt wel dat dat niet goed voor je is... Is het toch alles in je lijf schreeuwt van: ik wil alleen zijn, ik ben niks waard. Ja. En dan, dat, dat gaat dan wel ten koste van die andere mensen die daar gewoon, ja, ik heb ze daar wel mijn pijn mee gedaan. Ook al, kijk, ja, als ik dan terugkijk, denk ik, ja, het was dan misschien wel een symptoom van een psychische stoornis, maar daar kan ik alsnog wel spijt van hebben, zeg maar, dat dat gebeurt. Absoluut, ja. ja. En heb je daar ook wel eens met mensen over gesproken die je dan pijn hebt gedaan? Jawel. Um... Uh, en, en dat vond ik ook wel heel prettig dat ik dat gesprek nog kon hebben. Over het algemeen ga ik uh, gewoon goed om met mensen die, waar ik in het verleden zeg maar een relatie of fling of wat dan ook mee heb gehad. En dat vind ik wel prettig dat, ja, dat we ik dat, dat gesprek heb kunnen voeren om het voor mij af te kunnen sluiten. Want anders zit ik daar de hele tijd. Dan ben ik ook oprecht bang dat ik die mensen tegenkom. En dat ze mij haten en dat vind ik een heel vervelende gedachte... want ik wil het liefst niet dat mensen mij haten. Nee, dat is niet zo'n fijn gevoel. Nee, precies. Ik vind nee. het gewoon moeilijk om te, te leven met de gedachte van... oh, iemand heeft echt een hekel aan mij. Dat ja. ik dan toch denk van, ik wil dat fixen of zo. Maar dat kan niet altijd. Uh, dus ja, ik ben, ik ben wel blij dat ik die gesprek heb kunnen voeren, ja. ja. We hebben het nu ook een beetje over hoe het was. Hoe is het, hoe is het nu met je? Ja, ik ben inmiddels... Uh, wel echt qua, qua bipolaire stoornis, die, uh, die is wel aardig stabiel... Al een aantal jaar. Het um, heeft even geduurd, want ik slikte eerst uh, lithium. Okay. Maar daar was mijn lijf niet zo heel blij mee. Uh, en toen, ik kreeg toen ook nog dat gewoon... Gebeurde heel vaak, hè? He? Wat gebeurde er bij jou? Waardoor, vond je, waardoor uh, viel het bij jou niet lekker? Ja, was ik een beetje aan mijn eigen schuld, want ik bleef nog wel redelijk wat alcohol consumeren. Ja. Wat ook dat ja. <laughs> geen goede combinatie is. Maar ik denk ook dat ik daar gewoon destijds mentaal nog niet helemaal klaar was om... ...de bipolaire stoornis zeg maar, ...een plekje te geven in mijn leven... ...want dat was echt net na de diagnose. Hmm. Toen kwam al vrij snel de medicatie... ...maar ik was er gewoon nog niet klaar voor. Ik was te gewend aan... Zeg maar, ...die schommelingen... Aan, ...aan die hoogtepunten die mijn leven dan weer... ...een bepaalde richting induwden. Want dat is wel zo. Als, Zeker. Ik, als ik terugkijk op mijn leven is het wel... ...ik kan zeg maar, wel steeds momenten aanwijzen van... ...en toen ben ik echt iets radicaal anders gaan doen... ...in mijn leven waar ik heel veel aan heb gehad... ...dankzij zo'n manische periode, waarin ik echt in drie weken dacht ik ga schrijven voor mijn beroep en dat ga ik nu gewoon regelen nou ja, daar pluk ik nog steeds de vruchten van ja, ik um, heb het um... heel herkenbaar exact hetzelfde bij mij gebeurd, ik heb uh, toen ik een jaar of twintig was, gedacht nu, ik wil bij de radio gaan werken, in een manische bui en toen ja. werkte ik een paar maanden later bij de radio ja. en heb ik uh, heel lang gewerkt, dat maar... ik op een gegeven moment nou, het is wel een beetje genoeg met dat uh, media circus ik ga de politiek in toen ben ik bij GroenLinks in de medewerker geworden ja. het is allemaal in de manische periode is, uh, ja. gebeurd Alsof het een soort magie was als ik daarop terugkijk. Ja, dus maar ja, zo kan het gaan inderdaad. En uh, ja, het, is, het kan wel moeilijk zijn om daar afscheid van te nemen. Als je ineens denkt van ja, maar wat als die periode nu weg uh, gaan? Ja. Wat moet ik dan? Ja. Zeg maar, hoe ga ik dan mijn leven leiden? Um, ik tiker daarop. Ja. Zeg maar. Dat ja. zijn mijn uh, momenten waardoor ik weer vooruit kom in het leven. Ja, maar als je niks anders kent dan dat, dan is het ook logisch dat je daarop teruggrijpt. Uh, dus om het dan ineens zeg maar, te veranderen, dat, daar hoort een zekere afscheid nemen bij. En een, nou, dat kun je ook wel vergelijken met een soort rouwperiode, denk ik. Ja. Um, ja. Denk maar goed, ik was er destijds gewoon nog niet klaar voor in mijn leven. was ook gewoon, Ik maakte ook nog te veel lange nachten, et cetera. En dat is ook gewoon niet goed met een bipolaire stoornis Nope. Um, dus het heeft even geduurd en op een gegeven moment ben ik wel geswitcht naar medicatie, een andere medicatie, een valproïnezuur. Depakine heet dat dan, geloof ja, ik. Dat, uh, is ook een, dat doet eigenlijk een beetje hetzelfde als lithium in, dus wat minder, nou ja, minder zwaar zeggen. Het werkt anders. Ja, ja, klopt. Ik vond de bijwerkingenlijst vond ik wat, wat prettiger lezen. Ja, ja. <laughs> dat is ook belangrijk. Ja, zeker. Um, dus uh, ja, toen ben ik daarna geswitcht en sindsdien is het eigenlijk... Uh, dus dat, ja, die Depakine gebruik je nu? Ja, die gebruik ik nog steeds. Ja. En geen, geen, geen niet, niet zware bijwerkingen. Nee, nee, nee, dat valt over het algemeen gewoon wel heel goed. Ja, uh, voor zover het, ja, het is naast nog een beetje vergif wat je natuurlijk langzaam, zeg maar wat heel langzaam werkt. Ja, uh, dus maar, het is over het niet goed vraag, voor je lijf. Maar... Waar neem je dan dat gift? Uh, hè? Waar, waar heb je het echt hard nodig? Nou ja, kijk, dat is natuurlijk de vraag die iedereen die een bipolaire stoornis heeft en medicatie slikt zich op een gegeven moment stelt. Heb ik het nog wel nodig? Ja. En daar heb ik ook zeker aan gedacht. En ik heb dat ook wel besproken met mijn uh, uh, psycholoog. Uh, die zei dan van ja, dit, deze vraag stellen heel veel mensen. En uh, het gaat bij bijna niemand goed. <laughs> <laughs> uh, en toch wil iedereen het proberen. Ja. Uh, en toen zei ik... Nee, nee, toen zei ze, het gaat bij uh, bijna niemand goed. En toch denkt iedereen, maar wat als het nou wel goed gaat? En toen zei ik daarna ook echt gewoon... Wat als maar wat nou... is het nou? <laughs> ja, precies. Wat als ik nou die uitzondering ja, ben? Ja, precies. Dat um... moet de uitzondering zijn toch? Iemand wint de loterij. Ja, ja, precies. Dus dat wil ik... Op een gegeven moment wil ik het nog wel proberen. Omdat... Kijk, ik heb natuurlijk ook een hoop over mezelf geleerd in de afgelopen tijd. Dus een, een, een stukje zelfmanagement heet dat dan. Ja. Ik voelde de manier Ze zijn er nog steeds wel, zeg maar. Um, weliswaar heel erg afgezwakt. Maar ik voel ze aankomen. Um, mijn vriendin die herkent ze ook wel. Als ik ineens, zeg maar, heel erg opgewekt ben, en een tijdje ook, dan ga ik ook veel duidelijker praten en veel sneller. En ik ben veel actiever met mijn lijf, terwijl ik normaal eigenlijk gewoon... Nou ja, ik, het is niet dat ik continu stil zit, maar ik, normaal ben ik wel redelijk voorspelbaar. En dan ben ik ineens heel veel drukker, veel aanweziger. Ja, ja. En dan is het wel zo van... Hmm, hmm. Gaat, het, gaat het nog goed, zeg maar? Ja. Want... Mijn vriendin herkent dat ik dus spelvaartjes in een sms'je begint te maken. Oh. Dat doe ik dus blijkbaar nooit. Oké. Okay. als ik een DT ergens verkeerd zit. Oh, dan, oh, is... oh, je bent weer. Dat is ook een mooie, ja. Ja, ja en, en als ik inderdaad gewoon twee nachten niet goed geslapen heb, dan kun je er ook de klok op gelijk zetten dat het dan een, een beetje ontrent begint te raken. Ja. Um, maar waar zit je nu in dat proces van uh, uh, medicatie afbouwen? Wil je dat gaan proberen of heb je besloten van nou... Ik... Nou, ik heb het een klein beetje afgebouwd. Want eerst zat ik echt op bevolle dosis. En dat vond ik een beetje overdreven. Want die was eigenlijk ingesteld op stabiel worden. Nou ja, toen was ik stabiel. en Dan kan die wel een stukje naar beneden. En daar en daar... Ik slik nu 800 milligram per dag of zo. Wat nog steeds redelijk hoog is. Uh, maar... Ja... En wat ik, heeft dit jou heb... gebracht? Want eh, hoe lang slik je dit nu al? Uh, een jaartje of twee, denk ik, zoiets. En ben je sindsdien nog net zo depressief geweest als je ooit nee, was? Nee, nee, absoluut niet. Ja, ook niet net zo manisch nee, dus nee. Dus het werkt? Ja, het is uh, ernstig verkort ook. Gewoon zeg maar van maanden naar... Ik heb nog steeds wel een depressie, hoor, maar dan is het meer gewoon twee of drie weken. En dan, ik, ik weet inmiddels dat het gaat eindigen, zeg maar. Dat, dat het weer overgaat. Dat is ook belangrijk om te weten. En uh, ja, dan is het goed vol te houden. Omdat ik dan gewoon weet van, het gaat gewoon even niet zo goed nu. En zijn ze ook minder zwaar? Voelt het minder zwaar? Ja, absoluut. Um, maar ja, je krijgt natuurlijk wel weer het moment dat je... En wat dat ook iedereen met een bipolaire stoornis heeft eigenlijk... dat je toch wel denkt, wat als ik weer een beetje manisch word... gewoon zeg maar, <laughs> een beetje gewoon lekker, lekker iets regelen. Misschien wil ik wel een carrière switch of zo. Het zou, zou wel prettig zijn. Dus dat speelt mooier... wel in je hoofd? Ja, ja dat, dat, zit in, dat zit wel in mijn hoofd, ja. En, en dat praat is je er ook voor met je psycholoog? Van, ja, ja, wel. Dat, dat, dat, daar heb ik het wel over, ja. Want ik, ik, ja, ik begrijp het heel goed. Dus eigenlijk voor mij is dat de reden geweest waarom ik uiteindelijk gestopt ben met, met medicatie nemen. Omdat ik dus uiteindelijk... Ja, ik hoor bij jou dat het goed werkt. Bij mm -hmm. mij werkte het niet. Met depressies kwamen er eigenlijk gewoon doorheen. Ja, oké. Okay, ja, dan, dan is het een heel ander verhaal natuurlijk. Ja, en wat ik verder kon was op de bank zitten. Ja. En uh, boodschappen doen. That's it. Dus toen dacht ik, nee, dit is, niet, dit is niet het leven voor mij. Nee. Maar ik vind het wel grappig om te horen dat dus wel... Want de heb ik ook geslikt. Werkte bij mij dus het dan weer totaal niet. En jij hebt er dan weer wel baat bij. Ja ja, nou, nou is het wel ook, en dat, dat is natuurlijk... Ik zit hier niet alleen vanwege mijn bipolaire stoornis. Ik ben ook autistisch. Ja. Um, en dat was ook wel een heel ja, comorbiditeit, heet dat zo mooi. Um, die twee dingen, die, die he, hielpen ook echt niet dat ik ze tegelijkertijd had. Want, wat, wat is het autistisch stukje? Want uh, nou ja, dat, dat lijkt me lastig te zien ook, het ja, verschil. Maar, de, ik, ik, het werd ook pas zichtbaar nadat ik mijn bipolaire diagnose had. want okay. Als je depressief bent en je wilt niet uit bed komen... Ja, dan valt het niet op dat je autistisch bent. Nee. Als je manisch bent, dan valt het ook niet op. Nee. Want dan dat, dat, uh, hoe zeg je, dat overstijgt alles. Dus ja. dan ben ik ineens een heel sociaal persoon... die um, nul moeite heeft met mensen aanspreken, et cetera. Dus pas toen dat stabiel werd, toen dacht ik... oké, okay, maar ik voel me nog steeds niet goed, zeg maar. Ik voel me nog steeds niet gelukkig. Er gaat nog steeds heel veel mis in mijn leven. Ik kan niet goed voor mezelf zorgen. Er is nog iets meer aan de hand. Uh, en toen kwam eigenlijk die, autis uh, die diagnose autisme aan het licht. Dat was een jaar, anderhalf jaar later of zo. En hoe ben je erachter gekomen? Um, Had je zelf het idee of heeft iemand dat tegen je gezegd? Nou, mijn, mijn behandelaar destijds voor de, de bipolaire stoornis. Um, ja, we waren eigenlijk... Ik was al een hele tijd stabiel. We waren eigenlijk gewoon onderhoudsgesprekjes aan het houden. Zo af en toe zo van... Ja, ik vond het wel gezellig op zich om af en toe... <laughs> ja, ja, dat ja. doet ook wel wat gewoon. Ja, precies. Als, maar ja. het is gewoon af en toe goed om over je eigen leven te praten. Ja, uh, en uh, hij is daarvoor, heeft hij heel lang, zeg maar, in een uh, um, autisme-poly-kliniek iets gewerkt. Dus daar had hij dan wel veel ervaring mee. En op een gegeven moment zei hij van, ik wil je wel iets voorleggen. Van, ik zie wel wat dingen daarin. Dus misschien, als je wil, kun je daar ook op laten testen, zeg maar. En, en dacht ik, ja. ja. Toen ben ik me in gaan lezen en toen dacht ik... <laughs> Oké. <Okay>. Ja, <laughs> dit, herkende je toen meteen dingen? Dit, dit was wel herkenbaar, ja. Um, maar toen ben ik inderdaad zo'n heel diagnose traject ingegaan... en toen werd het uh, Hoe doen ze nog dat? duidelijker. Hoe testen ze dat? Uh, je krijgt een aantal uh, gesprekken van steeds twee uur of zo. Ik denk opgeteld iets van acht uur... waarin je echt gewoon eigenlijk je hele leven door gaat lopen... maar dan wel um, op bepaalde onderdelen van sociaal vlak... Um, Ding alles, hoe, hoe, hoe ben je met aanrakingen en tast en geluiden en prikkels en wat dan ook. En zo gaan ze eigenlijk al die aspecten een beetje af om te kijken hoe, hoe ga je daarmee om. Um, en er horen ook nog wat andere testjes bij. Um, en dan op een gegeven moment, dan uh, komt daar een uh, diagnose uit, te rollen, of niet natuurlijk. Ja, en dat is dan het, het heet tegenwoordig het autistisch spectrum toch? Ja. Want dat is uh, super breed met allerlei verschillende dingen. Wat, wat heb jij precies? Wat is jouw. Uh... Probleem. Nou ja, ja, inmiddels is het gewoon... Ja, zo heet het inderdaad. is gewoon de generieke verzamelterm geworden. Ja. Um, dus... Uh, maar waar het bij mij vooral uh, zit... is bij de prikkels, zeg maar... dat ik daar gewoon best wel moeite mee heb. Um, zowel van buitenaf... dus dat kan inderdaad geluiden zijn, drukte, et cetera... maar ook van binnenaf, de interne prikkels... en dat is dan echt gaan... mijn hoofd dat gewoon moeite heeft met... Uh, verwerken van de wereld om mij heen. Uh, nou, ik ben ook wel... Ik heb het in een eerdere podcast hier wel gehoord dat mensen zich zeg maar uh, verschillende meningen hebben over of je het nou een kwetsbaarheid moet noemen of een stoornis of wat dan ook. Ja. Ik vind het geen stoornis. Oké. Okay. Ook al heb ik het echt wel een stoornis genoemd. Um, maar het, het, je kunt het een stoornis noemen, maar ik vind dat meer omdat de maatschappij dat ervan maakt, zeg maar. Uh, ik zou er niet zoveel problemen met mijn autisme hebben als de maatschappij beter was, dan had ik er eigenlijk niet zoveel moeite mee gehad, denk ik. Alleen de maatschappij is gewoon, niet, de wereld is nogal onduidelijk. Um, en dat zorgt voor heel veel problemen. Uh, goed voorbeeld hiervan, coronacrisis. Uh, aan het begin vond ik het heel, nou ja, nou ja niet relaxed natuurlijk, want het is vreselijk, maar um, eigenlijk ineens was iedereen een soort van hetzelfde. Ja. Even, er was een periode dat iedereen eigenlijk buiten liep... en dacht van, ik ben overal bang voor... en ik heb geen idee hoe mensen zich gaan gedragen. Oh, deze, deze persoon komt op me afgelopen. Zou die naar links gaan of naar rechts? Want we moeten afstand houden en zo. Um, en ik dacht, ja, dit is hoe ik me voel... iedere keer als ik buiten ben. En nu had iedereen dat. Alles was onduidelijk. Dus dat was even dat ik dacht... Het, de, de playing field was, uh, was gelijk, zeg maar. Ja. Um, maar op een gegeven moment gingen mensen gewoon weer terug naar hun eigen manieren. En hadden ze overal weer lak aan. Terwijl tegelijkertijd de regels strenger werden. Maar de mensen werden lakser. <lacht> en die twee dingen kon ik niet echt met elkaar verenigen. En toen werd het voor mij weer heel vermoeiend. Uh, om bij het voorbeeld terug te komen. Uh, bij mij in de buurt is een, uh, een, een bakkerszaakje. Waar ik dan wel eens wat drinken of wat brood ga halen of zo. Maar daar staat dus. Hangt een briefje aan de buitenkant. Er staan maximaal drie klanten binnen. Nou. Ik loop daar, ik zie drie klanten, ik ga wachten. Vervolgens komt er een andere persoon, die loopt wel naar binnen. Nu zijn er vier klanten. Een ja. andere klant loopt naar buiten. Ja, er zijn nog steeds <lacht> drie, drie, drie klanten. klanten. Ja. Maar die andere persoon die is dus naar binnen gegaan. Maar ik sta te wachten. Ja. En ik denk, ja, maar oké, okay, maar op dit tempo ja, kom ik nooit binnen. Want er komt altijd wel weer een andere klant die lak heeft aan die regels. En dat is voor mij zeg maar... Een perfect voorbeeld van de, de maatschappij is gewoon zo raar dat ik hou me aan regels, maar ik word daarvoor gestraft. En dat vind ik heel raar. En gaat het je dan om de regels die mensen niet naleven? Ja, tenminste, die regels, ja. Stel dat de regels niet, niet zo scherp waren, zou je het dan. Want je had het over, dan loop je buiten en ben je angstig. Dat voel ik eigenlijk ook vaak. Ja. Is, is dat dan het, het, zeg maar, het wat je zei het level playing field, dat iedereen die angst voelt? Of dat er de regels zijn waar ja. mensen zich gewoon niet aan houden? Ja, dat het is een, natuurlijk voor... het, het is een vind... beetje een beetje combinatie daarvan. Mensen zijn over het algemeen gewoon heel onvoorspelbaar. Uh, en regels zorgen ervoor dat je voor mij voorspelbaar wordt. Als er inderdaad gewoon, ja, weet ik veel wat, als er een rij is, dan sluit je achteraan aan. En dat is dan de regel en dat maakt het behapbaar, zeg maar. Ja. Als dan ineens iemand tussendoor komt, dan denk ik, oké, okay, maar ja want nu... Als jij dus bijvoorbeeld nu met de trein reist, dan, dat, is, dat mag, je mag met de trein reizen, maar je moet een mondkapje op. Ja. Als er dan iemand binnenkomt in de coupé waar jij zit of in het treinstel waar je zit en die heeft geen mondkapje op, raakt dat jou, raak je er dan van slag door? Ja, ik raak daar wel van slag van. Ja, zeker omdat ik dan denk van oké, okay, ik, ik hou niet van um, conflicten, maar ik moet dat conflict dan wel aangaan met iemand eigenlijk, omdat ik gewoon merk dat ik daarvan in de war raak. Dus dan moet ik het eigenlijk wel zeggen tegen iemand. Dat zou je dan ook doen, maar, in plaats van bijvoorbeeld nou, op te ja. staan en ergens anders te gaan zitten? Ja, meestal kies ik daar dan uiteindelijk voor, omdat ik dan toch wel redelijk conflictvermijdend ben. Dat ik denk ja. van ja, ik ga wel ergens anders zitten, maar ik, ik ga er gewoon niet goed op. Omdat ik dan denk van ja, er is toch een regel. Ik bedoel, hou je er gewoon aan? Um, maar goed, anderzijds, ik snap ook wel dat, het is ook gewoon heel raar nu, de, sommige regels zijn totaal niet logisch. Uh, als dus je denkt van ja, oké, okay, maar je mag wel dit. Maar ja. als je dan buiten loopt met meer mensen, dan mag het niet. Terwijl, maar als je dan binnen gaat zitten met die mensen en de ramen dicht doet, dan ja. is het wel oké. Okay, terwijl <laughs> ik denk, oké, okay, maar dat is veel gevaarlijker dan dat. Ja. Dus ga lekker buiten zitten met een groep van tien mensen. Als je maar niet maar binnen gaat zitten met diezelfde mensen. Ja, ja, ja. Uh, en, uh, maar ja, dat maakt het voor mij uh, gewoon verwarrend. En dat, ik, dat is voor een groot deel wat mij problemen oplevert. Kan je je ook mijn... voorstellen dat er mensen zijn die bijvoorbeeld precies andersom bang, bang zijn voor... Uh, het feit dat iedereen en ik zeg helemaal niet dat ik dat vind, maar ik probeer even te kijken hoe je dat dan. Kan me ook voorstellen dat je namelijk denkt, ja, iedereen moet opeens een mondkapje op. Waar moeten we allemaal een mondkapje op? Daar ben ik helemaal niet gewend. Ik wil helemaal geen mondkapje op. En dat dat juist zorgt voor angst, dat je dingen moet die je eigenlijk niet wil. Ja, kan ik me ook wel iets bij voorstellen, hoor. want ik vond het aan het begin ook gewoon ongemakkelijk om het op te doen. Maar ik dacht van ja, ik, ik hou er niet van om een soort van in de aandacht te staan. En ik heb altijd dat al idee dat mensen nou, heel erg op me letten. Ja. En dan dacht ik, ja, dan moet ik ook nog een mondkapje op gaan doen. Dus toen ik dat dan oploste, was dat ik het dan gewoon al... ...voor ik het huis uit ging deed ik het gewoon op. Dan dacht ik, dan heb ik het al op. er ja. ziet niemand me omdoen, dan hoef ik die beslissing niet te maken. Want op het moment dat ik me ongemakkelijk voel, um, of angstig of wat dan ook... ...dan gaan mijn beslissingen, zeg maar, die, die gaan uh, allemaal de mist in. Als er iets verandert, wat ik niet verwacht had... ...en dat maakt me een beetje uh, uh, in de war... Dan, ...dan kan ik ook gewoon niet goed meer dingen doen. Dan vergeet ik inderdaad, een ben ik aan het doen... ...en dan vergeet ik de helft, omdat ik gewoon denk van... ...ja, er was iets anders, zeg maar. Nou, maar dat is waarom ik het ook zeg, omdat ik... ...maar dat is misschien ook mijn onwetendheid over autisme... ...dat als, je, als er zoiets gebeurt als een coronacrisis... ...dat is zo'n ingrijpende, zo'n grote verandering... ...in ons normale leven. Mm -hmm. Ik kan me dan, wat ik ervan weet... ...voorstellen dat dat heel lastig is. Ja, ja maar ik, ik ben over het algemeen... ...zeg maar, ik, ik zie het meer zo dat... ...ik, ik denk niet dat mensen zullen ongetwijfeld uitzonderingen zijn. Uh, want sowieso, het autisme is een breed spectrum... met mensen die minstens net zoveel van elkaar verschillen... als mensen zonder autisme van elkaar verschillen. Mm -hmm. um, maar ik zie het meer zo. Ik kan prima tegen verandering... als het maar logisch is. Dus um, ik, even kijken. Volgens mij heb ik dat al in een telefoongesprek met Jan gezegd... een keertje, dat als iemand lang zou komen... maar die breekt zijn been... ja dan ga ik, ik kan dat prima tegen. Tenminste, ja, ik vind het rot voor die persoon... Maar ja, ik vind het logisch dat, je, dat die persoon dan niet meer komt. Ja. Maar um, als, er, als ik op een bus sta te wachten en er staat al tien minuten lang dat de bus over twee minuten komt, dan denk ik, ja dat kan niet. Waarom is die er nog niet? De, de, ja. Het kan technisch gezien niet dat die bus al tien minuten lang over twee minuten er is. Zo werkt hij het niet. En daar word ik heel, ja daar, daar raak ik van in de war. Oh, en dat kan, uh, dat kan ik me ook en voorstellen. Dat is ik geen dat logische gevoel. verandering, zeg maar. Uh, van, van, dan denk ik, ja, nee. dit is niet hoe de wereld zou moeten werken of zo. En daar, daar kan ik gewoon slecht tegen. En hoe, wat gebeurt er dan met je? Want ik kan me dat voorstellen. Ik, dat gevoel ken ik zelf ook wel. En zeker als het om tijd gaat. Maar hoe, um, ik word daar dan alleen een beetje gefrustreerd van. Toen ja. Denken, nou ja, jezus, die bus. Ja, bij mij is het al gauw dat ik, zeg maar, um, het, het loopt bij mij al heel snel op, totdat ik, zeg maar, inderdaad, inderdaad slecht... Um, eigenlijk minder goed beslissingen kan maken. Dus dat, dat stapelt zich dan vaak op... tot aan het einde van de dag dat ik eigenlijk gewoon helemaal kapot ben... en gewoon koken lukt dan niet meer. Want, of afwassen dan, als ik dan een bord op wil tillen... Dan om het in het uh, droogrek te zetten... en dan sla ik het in plaats daarvan... gewoon ram ik het gewoon tegen het droogrek aan... omdat ik gewoon die motoriek niet meer heb. Ja. Dat, dat uitzicht eigenlijk daarin. Het is gewoon een opeenstapeling van dingen. En als er iets gebeurt wat me echt in de war brengt... dan ga ik echt gewoon van nul naar... 100% zeg stapelen maar. die foutjes. Deel. Ja, dus dat kan heel snel gaan. En zeker, uh, ja, de coronacrisis is iedereen volgens mij een beetje prikkelbaarder geworden. Um, dat kan, ja, wie, het het kan heel snel in, gaan. Het, in het begin van de coronacrisis dacht ik juist dat we allemaal een beetje wat liever waren voor elkaar. Ja, ja maar dat was inderdaad die hele korte periode dat het even was van we moeten dit met z'n allen doen. En daarna werd het weer een een en een halve verdeeldheid van, uh, sorry maar... Ik ga het toch net iets meer voor mezelf doen dan voor iemand anders. Ja, ja. Uh, ja, dus sindsdien is het eigenlijk weer lastiger. Het is alleen maar gepolariseerd. Er zijn mensen die, die zitten. Of je bent vol voor de regels en voor het beleid, of je bent er zwaar tegen. Het is, uh, en ik krijg straks de vaccinatie nog. Ga je, ja. je laten vaccineren? Ja, zeker. Zodra het kan. Ja, ja zodra het inderdaad uh, de beurt is aan. Uh, welke groep ik ook, tot welke groep ik ook behoor. Ja, dan, uh... hoezo denk je dat je tot de kwetsbaar wordt? Nee nee, nee, nee, nee, dat niet. Nee. Niet op dat vlak? Nee. nee. Uh, heb je voor die autisme, krijg je daar ook, is daar ook therapie voor, überhaupt? Zijn, uh, zijn daar überhaupt therapie voor? Nou ja, voor? dat werkt toch ook weer heel anders. Je hebt wel een soort van... Kijk, bipolaire stoornis is... Over het algemeen vind ik dat best wel goed geregeld, eigenlijk. Tenminste, mijn ervaring dan. Omdat het is natuurlijk een langlopend iets... waar je medicatie ja. vaak voor nodig hebt. En dan zit je al gauw in het systeem van... Ja, je hebt gewoon een psychiater nodig die je regelmatig ziet... En daar hoort dan vaak ook wel wat gesprekken bij. Dus dan zit je in het systeem en daar blijf je dan ook wel een tijdje in. Bij autisme vind ik het wat moeizamer geregeld. Want daar, in mijn ervaring, is daar niet zo'n langdurige behandeling, zeg maar. Dat zit vaker in praktische hulp. Dat je inderdaad een, via de gemeente een budgetrecht uh, hebt op een budget waar je dan iemand mee kan inhuren. Die je dan begeleidt bijvoorbeeld bij waar je moeite mee hebt. Uh, of dat nou is... Uh, je administratie regelen of uh, je boodschappen doen of je huis schoonmaken of zo. Dat komt meer, meer op praktische hulp, denk ik. Um, maar echt een therapie daarvoor, ja. Om, ik kan me ook voorstellen dat het lastig is, omdat het zo divers is. Ja, ook dat. En, en ja, therapie. bedoel. Autisme zal er altijd blijven. Dat, zit, dat is zo'n integraal onderdeel ja, van wie je word bent. word je minder gevoelig ook voor dingen? Ja, maar, ja, maar in, in die zin ben ik juist autistischer geworden de afgelopen tijd. En daar ben ik alleen maar blij mee. Omdat ik... Leg eens uit. Nou ja, wat mensen met autisme vaak doen... Um, is, uh, dat heet dan maskeren of camoufleren. En dat is eigenlijk gewoon het, het compleet verbergen dat ze autistisch zijn. En dus ook gewoon heel anders denken, heel anders informatie verwerken. Um, net zoals het feit oogcontact maken en dergelijke... is iets wat gewoon, nou ja, dat... Dat vind ik wel echt iets wat, wat wel klopt, zeg maar. Dat merk ik wel. Dat ik dan denk van, ik vind dat niet heel prettig. Oké, oké. Maar, oh, okay, okay. maar ik, ik, heb mezelf, niet, ik heb mezelf aangeleerd. We <laughs> zitten dat wel te doen de ik, ik kan het. Ja. Maar dat is maar, geforceerd. Ja, ook. Ja, maar, ook. Ik zou het liefst gewoon ergens gewoon naar een bekje ja, op de muur precies. kijken. Ja. Alleen het camoufleren is dat je het toch doet. Ja. Omdat je toch denkt dat de ander dat fijn vindt. Ja, precies. Nee. En dat, misschien is dat helemaal niet zo... want ik hoor nu van jou dat het dus niet zo is. Nee, je kan wat mij betreft gewoon lekker ja. naar dat, uh, dat schuimding op de manier kijken. Maar dus nu problemen. zitten we met twee mensen in een ruimte... die het alle twee niet fijn vinden, maar we doen het toch. Nou, ja. dat is camoufleren. <laughs> dat is het, zeg maar, die, die verwachting van de maatschappij... die je hebt geïnternaliseerd. Dat je denkt, ik moet dat doen. Zelfs als mensen zeggen, hij nee, hoeft niet. Dat je dan... Toch blijft doen. Het, het, het, ik heb mezelf <laughs> zo eigen gemaakt dat ik inmiddels dat standaard doe... In plaats, terwijl ik het niet prettig vind. En ja. dat heb ik met heel veel dingen in mijn leven. Dat ik gewoon denk, oké... Okay, ik wil eigenlijk autistischer worden, want... de dingen die ik nu doe, die kosten mij veel energie... terwijl ze eigenlijk helemaal niet goed voor me zijn. En ik wil daar vanaf, zodat ik eigenlijk wat meer... aansluiting vind bij hoe mijn brein werkt. En dat dat als, als het goed is... is dat dan beter voor me en Um, kan je ook heel sociaal zijn op plekken waar je eigenlijk helemaal niet wil zijn? Ja, ja, ja. ja, absoluut. Maar dat heb ik ook gewoon geleerd hoor, de afgelopen dagen. Ik, ik kan het gewoon aanzetten, alleen... Ja. Um, het is toch wonderlijk eigenlijk wel. Het is alsof je wel een, uh, hoe zeg je dat, een, um, een emmer hebt waar je dan gewoon, gewoon een gat in prikt. En op dat moment zeg je, oké, okay, ik ga nu aanstaan. Maar ja, die emmer gaat op een gegeven moment, is die leeg. En dan, dan houdt het ook op. Ja, maar het grappige is dat... Ik, en ik wil ik mezelf helemaal niet op de borst slaan. Maar kan dat ook heel goed? Ja. Ik kan heel goed een gezellig gesprek met iemand voeren. terwijl ik echt twee minuten daarvoor, als ik nog alleen ben... Ah, mijn heb voor hem gezien. heb. Uh... Ja. ja, absoluut. Ja, ik ben je leert ook al goed in. Ja. Ja. Um, maar... Ja, mijn traject, zeg maar... Richting meer begrip over mijn autisme... Is eigenlijk vooral... Dat ik beter leer hoe ik echt ben. En hoe ik me daar naar kan gedragen. Zodat ik inderdaad niet meer zoveel energie van mezelf vraag. Met het doen alsof ik iemand anders ben. Ja. Want dat heeft echt geen zin. Um, dus dat, uh, dat houdt bijvoorbeeld in dat ik inderdaad... Het kan in hele kleine dingetjes zitten hoor. Als iemand tegen mij zegt van... Um, wanneer zal ik langskomen? Nou ja, ik dacht dan dat mensen vinden het dan prettig dat je dan zegt... Oh ja, kijk maar. Vinden mensen leuk of zo, maar ja, ik vind dat vreselijk. Je hebt gewoon weten iemand komt. Ik hebt. wil gewoon weten, als iemand zegt ik kom, dan zeg ik oké, okay, maar kun je dan... Als je zegt straks, kun je dan alsjeblieft specificeren wat je met straks bedoelt. Is dat over een uur? Ja. Want ik wil me daarop voorbereiden, want als je dat tegen mij zegt... Dan hou ik daar rekening mee met mijn hele dag. Dus ja. mijn hele dag is gestructureerd rondom dat jij komt. En dat betekent dat ik daarvoor nog een aantal uren heb en daarna. Daarvoor kan ik vaak niet zoveel doen, omdat ik denk, ja, maar er gebeurt nog iets straks. Maar ja, als ik niet weet wanneer het straks is, dan kan het zijn dat ik een hele dag verspil. Uh, en het, het is nu zaak dat ik mezelf aanleer, dat ik eigenlijk weer terug naar de kern ga en zeg van nee, doe die dingen niet. O, o, o, maar wat bedoel je? Door, het is toch niet erg als jij precies wil weten hoe is? Dus, uh, nee, precies. Oké, okay, dat bedoel je. Ja, dus dat je, bedoel die, ik. Ja. Dat ik weer terug ga naar wat ik eigenlijk prettig vind, maar ik heb dat door de jaren heen heb ik altijd ben ik eigenlijk soort van iemand anders geweest En dat, dat heeft er ook wel en dat heeft je heel van. veel gekost want op, op het moment dat een vriend tegen je zegt ik kom uh, zo of uh, ik kom straks en jij denkt oké okay, nou uh, laat maar zitten en uh, straks zal wel zo meteen zijn en dat blijkt twee uur te zijn dan zit je twee uur hier aan te wachten ja nou ik krijg gewoon dat niks het gedaan. nee precies ik zit gewoon letterlijk twee uur uit het raam te staren om te denken maar dat ja, doe je dan om maar niet die vraag aan die vriend te hoeven te stellen van... maar wat bedoel je precies met straks? Ja, ja. Want dus dan jij voel denkt, ik... ik wil gewoon dat kunnen zeggen. Ik wil gewoon kunnen zeggen tegen jou, wat bedoel je met straks? Is dat over een uur of over twee ja, uur? Ja, want dan voel ik me gelijk soort van bezwaard. Omdat ik dan altijd denk van ja, maar straks mogen mensen me niet meer... Ik, ik heb ook een heel, zeg maar, vreemd beeld van wat, hoe snel een vriendschap kapot gaat. Gaan, want dat, dat is niet zo, als je vraagt... Kun je, kun je zeggen precies hoe laat je komt? Dat is niet nou, zo van, nou, dit is de druk. Daar ga ik echt nooit meer naartoe. Nee, precies. Maar op een of andere manier zit dat wel een beetje hoofd Dat ik dan denk van, ja, wat als het nu voorbij is of zo. Want daar ga ik dan ook heel slecht op. Maar uh, ja, ik, ik probeer dat wel steeds meer te doen. Maar dat is een, met vallen en opstaan. En ik merk, mezelf, merk aan mezelf dat ik het gewoon steeds... Gewoon, het is zo'n zo tweede natuur geworden, gek genoeg. Wat raar is, want... Het is juist iets wat zo vreemd is voor mij. Ja. Maar ik heb het zo vaak gedaan dat het nu eigenlijk de standaard is geworden. Ja. En dat vind ik eigenlijk ook best wel verrot eigenlijk. Dat maar dat er, is ook, is. Een, er is ook een, een soort middenweg in natuurlijk. De, in een beetje sociaal naar iemand zijn en uh, niet per se alles op de detail te hoeven weten voor jezelf. Hè? Dus ik, snap je wat ik bedoel? De, ja. Het is het ergste middenweg natuurlijk ook een beetje in. Oh zeker. En bedoel... Als iemand zegt ik kom, maar over een, uh, ik kom binnen een uur kom ik langs. Ja. Dan zou ik nog wel denken, nou oké, okay, ja, ja. een uurtje kan ik nog wel overzien of dat nou het is, vijf minuten is of 55 minuten. Ja, het whatever. is uiteindelijk een compromis sluiten, ja. Want ik bedoel, dat is met zoveel dingen. Uiteindelijk zijn mensen gewoon, iedereen is ook wel anders en iedereen heeft zijn eigen voorkeur. En het, dan vind ik ook dat je daar ook weer rekening mee kan houden. Dus als iemand gewoon is van ja, ik plan gewoon iets op de minuut. Ja, ja dat, dat vind ik ook oké. Okay. Um, Alleen het moet inderdaad wel samengaan met hoe ik mijn leven leid. En het moet er niet haaks op staan en dat ik daar echt gewoon last van heb. Precies, je moet er geen last van krijgen. Ja, nee. dus dat is eigenlijk mijn, uh, mijn zoektocht de komende, de komende tijd. Heb je werk op dit moment? Ja. Top, wat doe ik? Ik uh, ben copywriter uh, en dat is, uh, doe ik 24 uur per week. En dat is wel echt uh, vanuit het UWV gekomen, zeg maar, omdat ik in de ziektewet uh, zat... Um, dat is wel een coole baan die je hebt gevonden via de UWV dan. Ja, daar ben ik heel blij mee, ja. ja. En het is wel eigenlijk ook op een redelijk beschermde omgeving. Waar, waar doe je dat, copywriter? Dat ze gewoon schrijven hè, voor de mensen die het niet... Uh... Ja, ik, ik doe dat bij een mediabedrijf wat uh, uh, eigenlijk veel werkt met mensen met een uh, afstand tot de arbeidsmarkt, heet dat dan. Dat ik een hele mooie omschrijving vind, want... Wat is die afstand dan? Je of zit er niet afstand... midden in, dacht ik, 24 uur toch dan? Ja, precies. Ik denk, nou, zoveel afstand voel ik niet. <laughs> ik, zit er niet in. ik zit er gewoon in. <laughs> er de in. afstand is nul meter, zeg ja, maar. Ja, ja. Uh, maar goed, het, het, het heet zo. Um, en het gaat gewoon inderdaad om, om mensen die inderdaad bijvoorbeeld een langdurige depressie hebben en eigenlijk al heel lang zonder werk zitten. Um, om die mensen dan zeg maar weer aan het werk te krijgen in een iets wat beschermde omgeving. Dus het is wel echt gewoon een commercieel bedrijf. Maar. Um, met wat meer uh, ademruimte. Als ik zeg maar een week uitval, dan is het over het algemeen niet echt een probleem. Behalve voor mezelf. Ja. Um, maar dan uh, is het wel zo ingepland dat het eigenlijk over een week, als het dan af is, dan is het ook nog goed. Is het niet een ramp dat ik het dan niet doe ofzo. Ik wilde zeggen, want uh, schrijven, copywriten, dat heeft natuurlijk vaak, werkt dat met deadlines enzo? En, uh, ja, uh, ja, ja, Met af en toe een depressie of een beetje een kwetsbaarheid hier en daar. Is het misschien een deadline ook niet meer het allerfijnste. Nee, nee, dat, dat heeft ook echt wel problemen gezorgd in mijn vorige banen. Omdat dat inderdaad echt heel stressvolle banen in de journalistiek waren. Um, en dan is het inderdaad gewoon, je moet nu iemand bellen. Um, vreemde mensen die je nog nooit gesproken hebt. Nou ja, als je depressief bent, dan weet je dat dat, dat echt is, de hel is. Ja. En als je dat dan vijf dagen per week moet doen, nou, daar hou je niet lang vol. Um, mm, dan, dan, dan, dan werk je jezelf gewoon zo richting een burn-out. Dus die heb ik ook wel een aantal keer gehad. En dat ik echt uitviel, omdat ik inderdaad mezelf zo, zo veel te veel van mezelf had gevraagd. Ja. En, uh, want je, je, zei, je was eerder journalist dan? Ja. En de, hoe heb je dat uh, gedaan dan in je depressieve periode? Dat <laughs> weet ik nog steeds niet. <laughs> dat is, uh... Je moet praten met mensen verhalen halen. Ja. Dat is best lastig als je jezelf gewoon echt nergens geïnteresseerd in bent. Ja. Ja, wat vooral ook lastig was, want als ik zeg maar echt depressief was en um, gepaard met mijn autisme is. Ik kan echt heel slecht tegen onduidelijkheid. Als iemand tegen mij zegt van... Um, ja, je moet hier een stukje van schrijven. Dan denk ik eigenlijk altijd van... Oké, okay, maar wat bedoel je? Als in wat is de insteek? Gewoon zeg, geef me meer dan... Want een stukje, dan denk ik... Dan kan ik duizend verschillende stukken bedenken. En dat ga ik dan ook doen Een drie hoofd. stuk, een vrolijk stuk, ja, een goed stuk, exact, een interessant stuk. En dan ben ik in mijn hoofd... Kan ik daar vier uur mee bezig zijn. En dan ben ik zo overprikkeld daarna... Dat ik eigenlijk geen fut meer heb om het te maken. Ehm... Um, maar ja, dat is in de journalistiek, is het vaak nog gewoon, ja, je krijgt een opdracht. En het is van ja, maak er maar wat van. En je, er wordt van je verwacht dat je dat zelfstandig doet, dat je daarvoor de juiste mensen gaat spreken. Want dan denk ik, wie is de juiste persoon? Ik kan die bellen, maar is dat de beste persoon? Er hm. kan ook nog een betere persoon zijn. Moet ik die dan niet bellen? Maar ja, wat als ik die niet te spreken krijg? Nou, mijn hoofd gaat echt gewoon... Wat een hel uh, van een baan. Uh... Ja, dus uh, in mijn depressies ging het echt niet goed. Want nee. als er dan iets gebeurde, dan uh, iets wat echt breaking news was. En ik moest daarvoor iemand bellen. Ja, ik, ik, ik, ik haperde gewoon. Ik, ik sloeg helemaal dicht. En ondertussen vroegen dus mijn leidinggevende van... Ja, waar is het? Waar is het stuk? Want het moet online. En ik dacht, ik, ik, ik bevroor. Ik dacht, ik, ik kan het niet. Ik kan die knoop niet doorhakken. Dus daar ben ik uh, toen... Ik toen heb ik wel eens dacht, een keer, toen ik dat is echt ook verschrikkelijk verhaal... Toen ik bij de radio werkte, moest ik een, een kunstenaar gaan interviewen. En die man die was om half tien ochtends al in Rotterdam uh, wijn aan het drinken. Ik zei, je neem ook een glaasje. En ik durfde dat ook allemaal niet af te slaan. En ik ben ziek, ziek, ziek geworden. En toen o, echt na vijf minuten naar huis gegaan. Eh, naar de, terug naar de studio gegaan. Met niks. Ja. Eh, wat ook natuurlijk gewoon niet echt de bedoeling was. Toen heb ik een oud stukje van, van een jaar eerder... heb ik toen eh, doorgestuurd naar de radio. Maar goed. Ja, ja, en toen in bed je, gaan liggen. Ja. Ziek. Ja, dat is wel wat er gebeurt. Op een gegeven moment kom je, kom je toch echt jezelf tegen... en denk je van, dit kan niet meer. Maar nou, ik heb een ook verprutst. Gewoon ja. ook. Ja. Maar ook scha schadeberokkend. Ja, ja en, en dat... Uh, dat gaat op remt wel opvallen, zeg maar. En dan... Uh, dat is vaak het moment waarop je eigenlijk een beetje verdwijnt naar... Dan zak je helemaal in je depressie en dan is je baan... Ja. Ja, of je, of je, je baan wordt niet verlengd omdat het gewoon ook niet goed gaat of wat dan ook, zeg maar. En dan... Uh, maar ja, dan word je manisch en dan... Heb je weer een nieuwe baan en dan kan je daar weer even doen alsof alles oké okay is. Ja, ik maakte het vaak goed met mijn manisperiode. Ja. Ja, oh, dat ze dachten. oh, hij kan toch wel wat. Ja, ja precies. Ja. Um, maar uh, ja, die, die, die journalistieke richting... ja, dat is het gewoon niet voor mij. Want het is gewoon niet goed, niet goed voor me, zeg maar. Dus dit is dan een stuk prettiger. Is dat afgesloten voor je? Denk je dat in de toekomst ook dat er niet meer in zit? Nou ja, tenzij ik wel echt... als ik echt denk van nu heb ik mezelf volledig onder controle... nu weet ik gewoon waar ik slecht op ga en goed op ga... En ik kan mijn werk zo indelen dat het precies gaat volgens, zeg maar, wat ik wel kan. Nou ja, dan sluit ik niet uit dat ik, het, dat ik niet nog een keer iets journalistieks doe, zeg maar. Maar dan, moet het wel echt, dan moeten we echt goede voorwaarden aan zitten. En dat mensen weten waar ik slecht op ga. Dat iemand, dat iemand inderdaad niet tegen mij zegt van... Um, hier, maak er maar maak wat, ik van. Er wat van. Beetje duidelijk. einde dag moet het af zijn. Ja. Nou ja, dan, dan moet ik daar een week van herstellen. Dat kan gewoon niet dan. Nee, nee dat heeft te grote trekt een te grote wissel op de rest van je leven. Ja, exact. Heb je ook in je, heb je een vriendin? Ja. Of een vriend? Vrienden? Ja. Uh, ja, al tweeënhalf jaar. Dat, uh, ja, dat gaat wel heel goed. Um, met name ook omdat ik voor iemand anders... is het alsof er een soort van... hoe uh, zeg je dat? Shortcut in mijn brein is. Die alle processen een stuk makkelijker maakt. Dus dan waar ik zelf enorm veel moeite kan hebben om voor mezelf te koken, zeg maar. Omdat ik dan denk van, ja, ik moet ingrediënten kopen en in welke dan? dan? Moet ik een keuze in maken? Uh, die moet ik dan halen en moet ik ze in verschillende pannen doen. En dat kost allemaal denkwerk van dit moet vijf minuten, dit dan moet dat, dat moet tien minuten. Maar dit moet tegelijkertijd moet ik snijden of zo. Dat kan, <laughs> dat kan helemaal misgaan. Maar als ik voor iemand anders kook. Geen probleem. Dan ja, gaat het gewoon goed over het algemeen. Um, Wat is dat, dat toch hè? Ja. Ik ken dat ook heel goed. Waarom zou dat zo zijn? Vinden we onszelf dan niet belangrijk genoeg? Ja, misschien zit daar een stukje... Maar ik, ik denk oprecht dat het... Um... Ik ben wel een aanhanger van de theorie, zeg maar, dat je hersenen, in je hersenen zitten talloze verbindingen. Van, know, hoe heet het, neuronen, nee, zoiets. Ja, ja ik heb het know. ook nog iets. Dus, uh, in, in ieder geval stroompjes, et cetera, <laughs> die met elkaar in verbinding staan, die alles aansturen. En als je je hele leven veel voor anderen doet, zeg maar... dan heb ik echt het idee... dat die dingen gewoon sterker zijn. Die, die verbindingen zijn veel sterker. Die zijn veel makkelijker. Ik denk gewoon dat het oprecht... gewoon echt minder moeite kost. Minder energie. Omdat het gewoon... Het is alsof je daar... zeg maar... Um, vergelijkt met Google Maps... die daar enorm veel foto's van genomen heeft. En een ander stukje voor wat je voor jezelf moet doen... daar, daar is nog nooit een... Google auto geweest, Langs zeg maar... Geweest. Om, nee. om het vast te leggen. Dus dat is gewoon... iedere keer moet je weer... Zelf de route uitstippelen, ja, en maar je, je hebt, je ja. hebt een, misschien een windrichting waar je heen moet, maar dat was het. En de rest zoek ja, zoek het zelf maar weer uit. Ja. Um, terwijl voor andere mensen, ja. Ik bedoel, als je mij had gevraagd tijdens mijn studie kun jij een thesis voor iemand anders schrijven in een week, dan was het gelukt. Maar voor mezelf, daar ja. was ja. ik twee jaar mee bezig. Dat dus ja. is dat toch, hè. Ja. Maar nee, dat, uh, dat is gewoon heel leuk. En uh, zij, uh, zij is ook vanaf het begin al gewoon op de hoogte van destijds alleen nog mijn bipolaire stoornis... maar toen ik er, uh, toen er. we net een relatie hadden... toen was ik op een gegeven moment... zat ik inderdaad ook de, dat diagnosetraject van autisme in. Oh, dat is gelijktijdig een beetje gelopen. Ja. Oh, dat is wel toevallig. Of, uh, ja, heeft ze daar ook een beetje een uh, invloed op gehad? Um, nou, ik was daar zelf al wel mee bezig hoor. Ik, de, de, ja, dat ging toen via mijn psycholoog die dat aanraden... van hey, doe dat uh, eens als je wil. Het is misschien nuttig. Dus daar was ik al wel mee bezig, maar... Uh, ik heb er wel veel met haar over gehad, want zij kent me natuurlijk uh, goed. Dus zij, zij ziet wat er uh, goed gaat en wat er misgaat. Uh, dus zij had daar wel een goed beeld over, uh, over je ja. Wat zijn jouw eerste relatie? Serieuze relatie? Wel echt mijn eerste lange, ja, want ja, ik een beetje de... ...gevolgen van een bipolaire stoornis... ...was dat mijn relaties eigenlijk nooit langer duurde... ...dan mijn manische peripolis. Ja. Uh, ik kon het misschien nog met een maand of twee... ...rekken tijdens mijn depressie, maar dat was dan al... Uh, ...geen pretje, zeg maar. Dus dat uh, hield na een maand of vier, vijf... ...eigenlijk altijd weer op. Ook nooit samengewoond? Nee. Is en nu, nu wel? Ja, ja, eigenlijk met de coronacrisis. Uh, oh. Ja, wederom. Ik kan heel goed tegen verandering... ...als het maar logisch is. Ja. En, ik zat en dat was voor, nu logisch. Voor die tijd... We hadden we wel uitgesproken van ja, willen we op een keer op, op termijn gaan samenwonen. Maar ik, ik wist nooit van ja, hoe weet ik dat? Hoe kan ik bepalen of dat is wat, wat goed voor me is? Want wie weet heb ik die tijd voor mezelf wel echt hard nodig. En als ik het doe en het blijkt dat ik dat inderdaad nodig heb, ja dan is het lastig teruggaan. Ja. Dus ik was daar best wel bang voor en ik dacht ik weet het gewoon niet. Maar ja, toen kwam corona en toen was het van ja, we hebben twee keuzes. Ja, ik heb geen auto, dus dan zou zij eigenlijk iedere keer naar haar. Ik woonde destijds nog in Haarlem, nu in Leiden. Um, zou zij iedere keer naar mij toe moeten komen? Of om me op te halen om naar Leiden te rijden? Uh, want met de trein ja, was toen even uh, niet, uh, niet mogelijk. Toen nee. dacht ik, ja, dan zien we elkaar misschien een hele tijd niet. Dus, ja, het alternatief is, pak gewoon wat spullen en ik bief een, keer een tijd bij jou. Uh, nou ja, die tijd is uiteindelijk, die werd, uh, van een paar weken werd dat een paar maanden. En op een gegeven moment was het zo van, nou ja, het gaat eigenlijk wel gewoon heel goed. En ja, ja. dat gaat het nog steeds. Ja, zeker. Heel gezellig. Maak je wel zorgen? <coughs> Maak je wel zorgen over de komende depressie? Of een, een manier die er misschien toch nog wel in het verschiet zit? Die je dan samen door moet? Mm. Denk je daar wel eens aan? Wat zijn nee. de kant van jou dan blijkbaar nog nooit heeft gezien van dichtbij? Nee, ze heeft het wel zeg maar in lichtere vorm meegemaakt, maar zeg maar de echt zware heeft ze nog nooit gezien. En dat vind ik wel ergens wel jammer. In de zin van dat ik dan denk van ja, um, als je die had meegemaakt, dan had je het wel echt een, een eikpunt gehad van, oké, okay, dat is wanneer het echt erg is, zeg maar, of zo. Ja. Um, maar anderzijds ze hadden we waarschijnlijk geen relatie wel. meer gehad. Dan, ja. Als ze als ja. dat meegemaakt, dan was het misschien uit geweest En ja, de vraag is dan, waren we dan nog weer bij elkaar gekomen, zeg maar. Maar ze ziet nu wel stukjes van jouw depressie. En je bedoelt, zij denkt nu, dat is heel erg, maar het kan veel erger. Ik heb er wel verteld van, nou ja, dit is wel, zeg maar, echt een milde vorm, hoor. Maar ja, het is natuurlijk lastig voor te stellen hoe het dat dan bedoel is ik? als het... Ja. echt ja. tussen haakjes erg is. Uh, maar ik maak me, ja... Nee, daar maak ik me op zich niet zo zorg voor. Want uh, wat ik zei aan het begin uh, van uh, dit gesprek is dat ik... Ik zag mezelf nooit, zeg maar, ouder dan 30 worden. Maar ik dacht van ja, ik zie, ik zie het nut er daar niet van in, eigenlijk. Maar sinds die relatie zie ik dat wel. maar ik dan dacht van, ik wil echt graag met haar oud worden. Hoe oud, ik, hoe oud ben je overigens? 33. 33? Ja. Dus je hebt al drie jaar je... Jouw, jouw 30, je, ja. st, je grens van 30 heb je al met drie jaar opgerekt. Ja, dus net zeg maar toen ik 30 werd, toen, toen was ik net op tijd met mijn diagnose en toen begon ik een beetje mijn toekomst te, te zien. Net op tijd, denk ik. Dat is ook uh, apart. Dan heb je dus eigenlijk altijd gedacht, oh die 30 dat is voor mij een soort magisch getal. En toen op je 30ste veranderde dat allemaal. Ja, ja, toen kreeg ik ineens inzicht en toen dacht ik, oh oké, okay. nu begint het duidelijk te worden. Um, maar ja, ik ben daar Ik, ik weet niet. Ik, ben, ik vind dat ook best wel kwalijk dat, dat, dat ik het pas zo laat heb gekregen, die diagnose. Zeker omdat, je zou het zeggen dat al die psychologen die mij van de een op de andere dag zagen van, oké, okay, je bent weg, je depressie is over. Ja, vraag gewoon even, hey, herken je die andere kant ook? Zeg maar, ja. iedereen die een depressie heeft, zou je op zijn minst, die mensen zou je moeten vragen, zijn er ook periodes dat jij ineens zingend buiten loopt en bij een grasprietje denkt, wow, die, wow, die kleur. Wauw, dit is groen. Dat is echt oh, heel mooi. Ja. Ik, wil, ik, wil, ik ga hem bewonderen <laughs> en zo. Want als je die vraag gewoon even stelt... en hoeveel mensen zouden nu al gediagnosticeerd echt, zijn... met bipolaire stoornis en dat dat jaren van hun leven misschien zou geven... dat ze daarin al behandeld worden... en dat ze al meer grip erop krijgen. Hoeveel mensen niet uh, jarenlang droog hebben gekregen... je hebt gewoon een depressie. Ja, een terugkerende uh, depressie... depressie ja. die uh, ja. ieder jaar gewoon een paar keer terugkeert. Oh ja, ja. Okay. En toen je die, die antidepressivum kreeg, dat SSRI, is er toen iets in je stemming ook veranderd, zeg maar, ten negatieve. Want wat je ook ik zei in het begin, mensen die een bipolaire stoornis hebben, die een antidepressivum krijgen voorgeschreven, daar gaat het vaak niet echt goed mee. Dan schiet je een beetje naar boven toe juist. Ja, ja, is daar ik... dus ook nooit iemand, een, een arts, die gezegd heeft, uh, god, dat valt niet helemaal goed bij hem? Nee, nee, ik had toen destijds echt een hele ongeïnteresseerde psychiater. Die ook nog eens blijkbaar achteraf helemaal niet um, goed aangesloten was bij een zorgverzekeraar. Dus oh. ik heb er ook nog echt gewoon Schild. 5000 euro voor moeten betalen of zo. Dat meen je? Ja, dat is toch echt helemaal echt? niks op. Jezus. Nee, dat heeft me echt alleen maar ellende gebracht eigenlijk. Um, maar goed, de psychiater daarna... Die zat echt overigens om de hoek waar ik woonde. Wat heel fijn was, want mijn wereldje was heel klein geworden. En ik had echt gewoon mijn supermarkt en mijn psychiater. <laughs> Dat was gewoon zeg maar op, op 50 meter afstand. Um, nou die, toen kwam ik daar. Um, en toen zag hij me op een gegeven moment toen ik manisch was. En toen zei hij, ik kwam binnenlopen, Ik begon te vertellen en hij zei, oké okay, ja, uh, ik zie het al. <laughs> het is niet zo heel moeilijk dit. <laughs> nee, nee, Toen zei hij, volgens mij ben je hartstikke bipolair. En toen ging ik het opzoeken en toen dacht ik, oh ja. Logisch. Ja, dat ja, was het eerste wat je dacht. Van. Ja, het vond ik zeker. Ik dacht logisch. wel van, ja, dit is hem, ja. Nu, nu weet ik het. Ja. Hm. Heb je toen ook die, die documentaire gezien van Steven Fry? Of heb je ja, die heb überhaupt wel, gezien Die heb ik wel bekeken, ja. Allemaal je ingelezen en gewoon. Gekeken. Ja, wat ik heb is echt dan precies. Echt op mijn, uh, hoe noem je dat, mijn e-reader heb ik echt gewoon iets van, denk in, toen was ik ook weer een beetje een lichtmaan en eens ineens tien boeken van, over bipolaire stoornis, zeg maar, gedownload ja. en achter elkaar doorgelezen. Um, en wat dacht je toen? Oké, okay, dan moet ik de rest van mijn leven, krijg ik uh, een pilletje en moet behandeld worden. Nou ja, voor mij was het gewoon destijds gewoon echt... Ja, ik vond, ik vond het heel geruststellend op een of andere manier. Dat ik dacht van, wow, dit... Want het helpt mij, een diagnose helpt mij om... Um... Want ik dacht altijd dat het aan mij lag, zeg maar. Ik dacht gewoon dat ik gewoon... Die depressies ook, ik dacht van, ik... ik, ik ja... Het lukt mij gewoon niet om iets voor mijn leven te maken of zo. Ik, ik rekende dat mezelf wilde gaan. Dat ja. ik gewoon dacht van ja, dat wie kan ik het anders ik raak, aanrekenen? Wie ja, doet het anders? Ja, dus ja. het lukt mij gewoon niet om mee te komen. Ik zag allerlei andere mensen carrière maken en relaties onderhouden. En ik dacht van, waarom kan ik dit niet? En toen kreeg ik die diagnose en toen dacht ik, oh ja, oké, okay, dat maakt het wel lastig, ja. Ja, dat verklaart een hoop. Uh, en toen kon ik het een beetje uh, van me afzetten en denken, ja, oké, okay, maar... Dat gooit ook gewoon veel roet in het eten. En dan wil ik nu gaan onderzoeken wie ik verder nog ben. Uh, dat heeft wel heel veel geholpen. Hoe was... Uh, heb je het tegen je ouders ook uh, verteld? Ja. Toen je dit hoorde. Vertelde. Want uh, er zit ook uh, vaak een erfelijke component in. Hè? Dus, uh, is er iemand in jouw familie die, uh, waarin je ook denkt... Nou, misschien zit, heeft hij ook wel een bipolaire stoornis. Mm, nee, ja, ik heb er wel over nagedacht <laughs> natuurlijk. Lacht. Maar... Ja. Um, Kijk, mijn moeder heeft wel echt depressieve periodes gehad, maar uh, die andere kant, zeg maar, die... Nee, denk ik niet, hoor. Of, ja, volgens mij niet. Hmm. Maar het is wel, je hebt er wel met je ouders gewoon over kunnen praten. En ja, want ik vroeg, volgens mij toen we beginnen, van wanneer heb je voor het eerst merkte je echt dat je, hè, dat je bipolair was? Heb je, als je nou helemaal terugkijkt naar bijvoorbeeld je, je jeugd of je, je middelbare schoolperiode, waren er toen ook al momenten dat je bijvoorbeeld echt depressief was of... Want ik hoorde de laatste tijd namelijk best van een hoop mensen... die ik spreek in podcast. Heel jong, ja. Heel jaar achtjarige al depressief, of negen. Ja, ik heb dat zelf niet gehad, dus ik... Nee, bij mij is het wel... Ja, ik hoorde dan... Mijn kennis over de bipolaire stoornis is dan vaak dat het... Op een gegeven moment wordt het uitgelokt, zeg maar, door iets... Wat vaak een grote gebeurtenis is in je leven... Die het veroorzaakt, of die het veroorzaakt dat je de eerste keer manisch wordt, bijvoorbeeld. Ja. Echt gewoon iets... Iets ingrijpends in je leven. Bijvoorbeeld weet ik van wat. Uh, ja. Of je gaat studeren. Dat kan niet heel ingrijpend zijn. Maar je gaat verhuizen. Of bijvoorbeeld een ouder gaat dood natuurlijk. Dat is natuurlijk ook iets. Ja. Wat nogal uh, ontregelend is. Um, maar. Ja voor die tijd had ik wel echt mijn periode. dat ik gewoon echt oppas hoor. Dat ik gewoon echt me niet goed voelde. Dat ik in, weet dat ik in een herfstvakantie echt gewoon met een deken om gewoon in vijf dagen. Ook weer zeven seizoenen van een serie heb gekeken. Nou ja. Gewoon dat op de dat, middelbare school? Ja, ja, dat ik gewoon echt in de herfstvakantie dat deed. Uh, en uh, ja, ik stond ook altijd heel, ik had heel veel moeite met slapen. Ik wilde gewoon niet naar bed of zo, omdat ik dan alleen was met mijn gedachten. Dus dan ging ik gewoon vier keer hetzelfde boek lezen. Dat was altijd uh, Abeltje, de Lift, geloof ik, zo'n kinderboek. Mm -hmm. Dat las ik dan gewoon vier keer achter elkaar. Dan haalde ik het uit en begon ik weer gewoon op bladzijde 1, totdat ik... Ik werd altijd wakker met dat boek, zeg maar op mijn hoofd. Omdat ik het zeg maar zo was gewoon op me gevallen. Ja. Want dat was de enige manier waarop ik in slaap kon vallen. Omdat ik gewoon niet alleen kon zijn met mijn gedachten. Nou ja, als ik dan terugkijk, is dat ook wel een signaal geweest. Maar is dat, hoe, hoe zie je dat dan? Is dat, is dat je bipolaire stoornis of is dat een stukje autisme? Ja, weet ik niet helemaal hoe, dat, hoe ik dat moet plaatsen. Maar het was in ieder geval wel iets wat niet heel gebruikelijk was. Hoe, hoe ziet een, een dag er voor jou uit? Een gemiddelde dag? Hmm, ik word meestal... Vrij vroeg wakker. Want, uh, uitslapen. Nee, ik ben is. geen uitslaper. Nee, nee, nee. Dit, dit is echt gewoon... Uit mezelf word ik gewoon zes uur wakker of zo. Of half zeven, zoiets. Uh, en dan... Uh, nou ja, tegenwoordig ga ik, een, uh, ga ik eigenlijk al een beetje werken. Omdat ik dat wel prettig vind. Als andere mensen nog niet aan het werk zijn... vind het werkt voor mij prettig. Omdat ik dan weet van... Nou ja, dan is er sowieso niet iemand die mij... ...in de wacht <laughs> Als er niemand is die werkt... ...dan kan er ook niemand zeggen van... ...hé, hey, uh, dit moet toch anders... ...of nee. uh, kun je dit nog even doen... ...in plaats van dat wat je nu aan het doen bent. Uh, dus dan maak ik eigenlijk gewoon een soort van de... ...klusjes die mijn aandacht anders zouden afleiden... ...van een groot project... ...die ram ik er dan gewoon in een uur uit. En daarna ga ik echt gewoon aan de, de grote taak van de dag... ...grote copyright opdracht of zo beginnen. En dat werkt eigenlijk best wel goed. En uh, ja, verdenken. En dat is, maar dat is je werk? Ja, dat is mijn werk. En, en de, de, de, bijvoorbeeld heb je ook een bepaalde structuur... dat je ochtends uh, uh, boodschappen doet of uh, sport... of uh, een bepaalde structuur elke dag hetzelfde is voor jou? Mm, nee, inmiddels is het een beetje... chaotisch eigenlijk. Nou, chaotisch is ook weer een, een raar woord... want er zit gewoon heel veel binnen en zoveel gebeurt er niet. Maar, nee, uh, dus dat is ook niet... mogen echt, niks. Ja, dat kun je ook niet heel erg chaotisch noemen. Uh, nou, dat weet ik niet meer. Binnen, hoe, je kan binnen ook heel ja, chaotisch zijn. dat is zo. Maar meestal... Uh, ik weet niet, ik, ik, ik, ik haal wel veel uh, nut uit. Uh, een beetje praktische dingetjes in huis. Gewoon de afwas doen en zo. Dat helpt mij wel gewoon om uh, ja, structuur aan te brengen in mijn dag. Uh, dat hoeft niet per se altijd om op dezelfde tijd te zijn... Maar meer dat ik denk van ik ben even met iets bezig. Gewoon even mijn hoofd leegmaken. Uh, in het begin van de lockdown ging ik heel veel wandelen. Um, en toen dacht ik van nou ja, dat is goed voor me. En dan uh, ben ik even een soort van om de dag te eindigen. Dan loop ik van mijn werk weg. En dan kom ik weer terug in huis. En dan is de vrije tijd begonnen. Want ik vond die omschakeling van ja, ik zit in hetzelfde. Het is een klein huisje dus. Ja, ik kan letterlijk naar de bank rollen. En ja, de werkdag is voorbij. En ik zit ja. nog steeds in dezelfde ruimte. Dus ja, ja, dat is qua omschakelen is dat gewoon een beetje Even lastig. Het afsluiten en weer beginnen. Ja. Ja. Dus ging ik heel veel wandelen. Maar ja, dat werd toen echt wel echt een autistische obsessie. Dat ik, ja, ik begon met... Oh ja, als ik 5000 toen een stap zet, is prima. Nou, dat werd 8000 of het werd tienduizend. Op een gegeven moment was 10000 dat ik al dacht... Nou, dat is wel weinig. Dat werd 12000. twaalfduizend. Weinig. Uh, ja. Toen ik op een gegeven moment inderdaad echt... Uh, een hele dag iemand had geholpen met verhuizen. Dus ik had echt al... Nou ja, sowieso was ik heel te fysiek bezig. En ik had ook echt al 18.000 stappen gezet. En toen dacht ik toch... Ja, maar ik heb nog geen wandeling gemaakt vandaag. Dus moet ik nog wel even een wandeling maken. Maar ja, dat is natuurlijk ja, best absurd. Want Beetje je alvreden. doet het voor de lichaamsbeweging. Ja, ja. Die heb je al gehad. Maar mijn hoofd kon er daar niet goed mee omgaan. Dat ik dacht, ja, maar ik moet wandelen. Ja. Als ik dat niet doe... Want dat is bij mij hoe het ja. werkt. Als ik iets één keer niet doe... Dan kan het ook zijn dat mijn obsessie gewoon weg is. En dan doe ik het nooit meer. Dus sindsdien wandel ik eigenlijk ook gewoon, ja, af en toe heel kort, maar het is niet meer mijn obsessie. Dus doe ik het eigenlijk niet zo vaak meer. Hm. En dat is wel typisch hoe dat werkt. Dus dat kan bij mij echt zo zijn van drie, vier dagen ben ik ergens helemaal in toe. Maar als dan iemand zegt van nou ja, vanavond kan het niet. We moeten echt iets anders doen. Dan kan het de, de dag erna ook gewoon zijn alsof ik het nooit leuk heb gevonden. Het is heel zwart-wit dus. Ja. ja, klopt. En uh, komt dat altijd van buitenaf? Of kun je jezelf zelf ook op een gegeven moment dat je er genoeg van hebt? Is dat dan mm. altijd externs wat ervoor zorgt? Dat nee, je nee, het, nee. Ja. Soms zit er ook gewoon een einde aan iets. Als een, bijvoorbeeld een serie voorbij is of zo. Ja. ja, dan is het niet meer. Dan kun je daarna meer. nog gaan lezen over die serie. Maar... Ja, YouTube-video's. Kijk, bij kijken. games nee. is het dan vaak zo. Dan, kan ik ook nog, dan heb ik het zelf gespeeld. Dan is het uit. Dan kan ik dan ook nog kijken naar andere mensen die het spelen. Nou, daar kan je ook gewoon 300 uur in stoppen. Dus... Ja, hoe gevaarlijk is games voor dit uh, waar we het allemaal over hebben? Mm. Ja. Nou ja, kijk. Want ik, game ik... is natuurlijk een totaal andere wereld. Ja, maar. Um, ja, ik vind gamen dus juist wel prettig... omdat gamen vaak hele duidelijke regels heeft. Als een, een game heeft daadwerkelijk spelregels... Ja. Uh, en die zijn over het algemeen... worden die netjes aan je uitgelegd. En dat le levert mij een gestructureerde wereld op. Dus wel een wereld waarin ik eigen vrijheid heb om dingen te doen. Maar het is wel zo van... als je dit doet, als je in het water springt, dan ga je af. Dat is duidelijk, zeg maar. Mm -hmm. Het is niet zo dat dan iemand anders het water in loopt. En die gaat dan niet dood of zo. Dat je dan hmm. denkt van, oké, okay, ja, hallo. Ja, ja. ja precies. Ja, ja. Je zei toch dat dat niet mocht, <laughs> zeg maar. Zo dus over het algemeen is dat wel duidelijk. Ja. Um, en uh, ja, dat, uh, dat, dat vind ik wel echt prettig om, uh, om daar gewoon... Uh, ja, Het is wel echt gewoon een van mijn grootste hobby's. Um, Kun je daar nou ook... Want het is. Uh, ik, ik, ik, kan het zelf, ik kan het helemaal niet. Dat wilde ik ook helemaal niet zeggen. Ik heb zelf een Xbox. Mijn dochter doet het wel eens. Mm -hmm. uh, maar ik, ik ken wel het gevaar dat je bijvoorbeeld heel. Uh, wat ik heel lastig vind is dan bijvoorbeeld een soort grens stellen aan. Oké, okay, nu is het genoeg. Nu moet ik naar bed. Ja. En niet heel de nacht door zitten spelen. Maar als dat zo uh, je hobby is, dan kan ik me ook voorstellen dat het van, ja, extra moeilijk is om dat te doen. Terwijl het ook nog eens wel invloed heeft op de rest van je week. Oh, absoluut. Ik bedoel. Kijk, het komt niet veel, veel vaak meer voor dat ik echt tot, tot uren diep in de nacht aan het gamen ben. Ook sinds ik samen woon valt dat direct op. Ja. Um, als ik dan zeg van nee, ik blijf nog even doorgaan en ben vervolgens om vijf uur s'nachts nog steeds niet in bed. Ja, dat gaat iemand wel, uh, gaat iemand wel merken. Hij um, zegt er daar ook wel wat van dan? Nou ja, kijk, het gebeurt eigenlijk gewoon niet meer. Want ja. over het algemeen ga ik gewoon eerder naar bed, omdat ik denk van ja, ik ben wel klaar met deze dag. Um, maar ik kan wel zeg maar overdag... Als ik vier, vijf dagen op rij zo'n spel heb... waar ik me helemaal obsessief mee bezig ben... dan op een gegeven moment is het echt niet goed voor me. Ik ja. begin dan andere dingen te verslonzen, zeg maar. Ik let minder op hoeveel ik drink... omdat ik echt gewoon aan het gamen ben... en ik drink minder water. Um, en dat soort dingen... op een gegeven moment merk ik van... Ik ben, mijn brein is te gefocust op deze ene taak... dat het... Ja, ik kan er ook gewoon hoofdpijn van krijgen... omdat ik eigenlijk te gefocust ben... Alsof je eigenlijk te geconcentreerd bent. Als je, zo, zeg maar, als je zo vergelijkt met dat je niet goed kunt zien en toch iets wil lezen, dan moet je een soort van squinten en dan ja. krijg je hoofdpijn van. Ja, ja. Nou, eigenlijk is dat een beetje, als ik drie, vier dagen in zo'n game speel, dan, dan moet ik eigenlijk daarna ook wel te klaar mee zijn. Want daarna is het gewoon niet goed meer voor me. Um, dus ja, ik ben ook wel opgehouden met spelen die eigenlijk gewoon nooit <laughs> ophouden. Want dat is gewoon niet goed voor me. Nee. En net zo'n... Zo ja, zo geen grote online game als World of Warcraft of zo. Dat, nee, dat ja, daar eindeloos. Heb, daar heb ik inderdaad gewoon... Ja, dat, daar ben ik wel echt een aantal jaren... Gewoon echt in... Ja, verzeild geraakt, zeg maar. Waarbij ik moeite had om het op het los te laten. Omdat het gewoon... Ja, het hield nooit op. En ik kon daar heel makkelijk contact hebben met mensen. Op een, een laagdrempelig, zeg maar. En ik kon mensen helpen. Als in... Uh, om, om weer terug te grijpen naar dat ik context nodig heb... om iets te doen. Mm -hmm. Ik vind het moeilijk om mensen in... Ik vind sociaal contact uh, contacten hartstikke leuk. Uh, maar ik zou niet zomaar iemand aanspreken... omdat ik denk van, ja, waarom? W wat is de reden dat ik iemand aanspreek? Zomaar? Dat vind ik raar. Um, ja. Maar dat is in een game heel anders. stel, een, de trein staat stil en niemand weet waarom. Dan denk ik, oké, okay, maar nu de context is... niemand weet waarom. Dus nu zitten we weer op hetzelfde niveau. Iedereen heeft dit, dus dan kan ik aanspraken, dan, dan kan ik een praatje maken met mensen. En bij een game is het, iedereen speelt deze game en als we dezelfde opdracht hebben, dan kunnen we samenwerken en dan komt het gesprek vanzelf. Dan gaat het vaak over heel andere dingen, gewoon over persoonlijke dingen, maar dan is het voor mij duidelijk, zeg maar. Wat voorspelen voor vind je leuk? Mm, ja, ik, ik hou wel een beetje van uh, ja, een beetje actie, avontuur. Het uh, liefst ook als het een beetje een Raar verhaal heeft of wat dan ook, dan, dan trekt het mij aan. Maar ook wel, wel juist die spullen waarbij je, dus sociaal contact hebt en een grote wereld hebt waarin je een soort van uh, regels hebt waar mensen ja. zich aan houden. Ja, precies. Ja, er zijn een aantal, een aantal games die echt gewoon. Uh, um... ja, ik ben nu weer geneigd om zeg maar te camoufleren. Zeg maar om, om. Ik kan nu de games gewoon bij naam noemen, maar dan denk ik van ja, maar oké, okay, maar dan snappen mensen misschien niet welke... Mensen weten dan misschien niet waar het over gaat. Ben ik dan weer geneigd om het af te zwakken en het heel algemeen te houden. Ah, misschien moet ik dat deze keer niet uh, doen. Nee, ik vertel gewoon. Het en gewoon, ik, ik, Als men ik, is mensen niet ik... meer loren, zitten de podcast weer uit. Ja, precies, dan zijn ze <laughs> nu afgehaakt. Maar ik hou heel erg van uh, de uh, uh, Souls games. De Dark Souls, Demon Souls. Ja, uh, ja. Sekiro, Bloodborne. Ik weet niet of je. Nee, die Souls games. Ja. Ja. Maar wat die games mooi maakt, is dat ze een multiplayer component hebben. Waarbij je eigenlijk niet echt. ...spreekt met mensen van in, via voice chat of wat dan ook. Dat je echt elkaar spreekt van... ...hé, hey, uh, we gaan nu dit samen doen. Mm. Maar er zit wel een soort van samenspelen in. Namelijk dat je ziet allerlei berichten van andere spelers in de wereld. Want je ziet als ze dood zijn gegaan... ...dan laten ze een bloedvlek achter... ...en dan kan je zien hoe ze zijn dood gegaan. En je kunt hun hulp oproepen... ...maar dat, ze blijven eigenlijk allemaal redelijk anoniem. Maar het idee is wel dat je elkaar helpt... ...zonder dat je eigenlijk echt met elkaar spreekt. En dat vind ik een heel mooi concept... want dat geeft mij het sociale aspect... Mm -hmm. zonder alle sociale um, afspraken sociale regels die ja. erbij horen... die ik vaak heel verwarrend vind. Want ja dat, daar heb ik gewoon moeite mee met, met mensen die... Ja, mensen vinden het gewoon heel logisch om waarheden weg te laten... of ook gewoon ronduit te liegen tegen mensen... omdat dat zogenaamd aardiger zou zijn. Dat soort dingen, dat kan ik allemaal gewoon niet zo... Daar heb ik niet zoveel mee. Ik snap dat gewoon niet zo goed. Vind je en... de gamewereld dan wat dat betreft ook sympathieker dan de echte wereld? Vind je die fijner dan de echte wereld? Um... Want het zijn dezelfde mensen, hè, eigenlijk. <laughs> nou nee, de gamers zijn vreselijk. Maar gewoon ja, dat is een heel ander verhaal. Dat zijn de meeste uh, giftige mensen die. Uh... Die je kunt bedenken vaak online. Dat, maar ik dat bedoel, zijn het zijn het dezelfde mensen die en... je eigenlijk bij de bakker tegenkomt... wordt tegen je moeilijk zegt. Het zijn dezelfde mensen die je aan de andere kant van de lijn ook een console uh, doen. Ja, vasthouden. zeker. Maar en... in, in die zin, als ik mensen online spreek en dat is gewoon gezellig... dan is het wel makkelijker voor mij, omdat de context is gewoon duidelijk. We zijn samen iets aan het doen en het is duidelijk dat we dat samen doen. Dus is het ook logisch dat we contact hebben. Ja. Maar als ik iemand inderdaad tegenkom bij de bakker, dan denk ik... Ja, waarom zou ik ooit tegen jou zeggen? Want ik weet niet wat ik moet zeggen. Ja, we want... komen we samen brood halen. Ja, <laughs> Dat is ook een ja, band. Ja, nee, maar dan krijg je dus bedoeld. inderdaad van... Uh, ja, weer. Wat, ja, dat, <laughs> ja, ja, dat, ja, daar dat kan ik gewoon niet zoveel buiten. mee. Want ik denk van ja, ik kan het over ieder onderwerp hebben. En dan ga ik in mijn hoofd dus inderdaad denken... welke van die miljoenen onderwerpen is de beste? En dan kom ik niet uit en dan zeg ik niks. Uh, dus dat, en wat zou en... er gebeuren als je dan jezelf bijvoorbeeld voor zou nemen? Oké, okay, ik ga tegen diegene die bij de bakker staat gewoon zeggen... wat is het koud hè, vandaag? Ik zeg helemaal niet dat je dat moet doen, want Ik vind het echt belachelijk, dat ik mezelf hoor zeggen. Denk, waarom zou je dat een godsnaar moeten doen? Maar stel, hoe, hoe werkt het dan als je dat wel doet? Denk je dan, oh, is dit een goede vraag? En wat moet ik dan zo meteen zeggen als hij zegt... Ja, dat is inderdaad best koud vandaag. Ja, dan, dan houdt het gesprek dan houdt het alweer op. <lacht> ja, ja, en ik heb daar ook gewoon geen behoefte aan, aan zo'n gesprek. Nee. Het boeit me niet dan. Nee. Uh, als, er zijn, als er ja. geen context is voor mensen... dan hoef ik ook geen contact met mensen. Dat, nee. dat, dat heb ik niet nodig daarvoor. Dus als inderdaad mensen mij aanspreken... dan kan ik daar wel op reageren. Maar ik vind dan ja, ik, ik heb dan heel veel moeite om de vraag... en hoe is het met jou of zo? Dat komt er zo ongemeen uit, omdat ik het gewoon niet meen. Het kan me echt niks schelen dan hoe het met iemand gaat die ik niet ken. Ik denk van ja, het boeit me gewoon niet. Dus je hebt niet dat als iemand aan jou vraagt... Uh, hoe gaat het met jou, puur uit interesse. Ja. Dat is eigenlijk vervelend. Nou, ik kan daar best antwoord op geven. Dat vind ik hmm. niet per se vervelend. Maar ik heb dan ook vaak geen behoefte om het terug te vragen. En dat is wat mensen dan wel verwachten, ja. zeg maar. Terwijl ik denk van ja... Jij vraagt dit aan mij. Ik wil best antwoord geven. Ja, precies. Ik geef antwoord. Alleen... Het nee. Want ik ken je niet. Kijk, nee. op het moment dat ik je ken... dan vind ik het interessant. Want als ik denk van... hé, hey, ik weet hoe jij als persoon in elkaar steekt. Dan vind ik het interessant om te weten... wat jij gedaan hebt in je weekend. Want, ja. want ik ken een beetje je persoonlijkheid. Dat is de context weer. En als, je, als jij dan een film hebt gekeken... dan denk ik... oh, maar jij bent zo'n persoon. Dus misschien is dat dan ook wel leuk voor mij of zo. Ja, ja, ja. En dan vind ik het wel interessant... Maar tot die tijd vind ik al die, die koetjes en kalfjes, denk ik van ja, sorry, maar boeit me gewoon niet. Je zei net, uh, tenminste, dus straks, dat je die tatoeage die je hebt, dat je die zelf hebt gemaakt. Maak ik straks even een fotootje van, maar kun je hem een beetje, een beetje uitleggen? Het is een mooie tatoeage. Dank je. Um, ja, dit is een tatoeage die ik, heb ik uh, begin dit jaar laten zetten. Um, het zijn voor de mensen die luisteren, zijn net, het is een, een bovenlichaam, twee bovenlichamen eigenlijk, die gespiegeld zitten door een lijn, met een. Ja, een soort reflectie, een beetje alsof, ja. ze in het water, alsof je in het water kijkt, zeg ja. maar. Um, en de een nou ja, vertel jij het maar. Ja, de ene die ik dus, hij zit op mijn uh, onderarm en ik zie dus de... Um, voor mij, de bovenkant van de tatoeage, zie ik een, een brein met allemaal streepjes eromheen... die eigenlijk prikkels vertegenwoordigen. Maar jij ziet een persoon met een uh, koptelefoon op... Ja. En een soort zen ariel areoloorteling ja. achter zich. Ja, eigenlijk een soort van bubbel waarin dus geen prikkels zitten. En dat is een beetje mijn, uh, ja, de betekenis van die tatoeages. dus In mijn hoofd is het vaak heel erg druk met prikkels, of het nou van buiten afkomt of van, van binnen. Um, maar mensen die mij zien rondlopen, die zien eigenlijk alleen iemand die zich een beetje afsluit van de wereld met een koptelefoon. En dan moet ik hem even bij laten werken want ik heb sinds kort AirPods Pro, dus uh, even, de... even vragen of ze de koptelefoon uh, dat gaat niet meer werken weg in de lezeren vervangen <laughs> voor AirPods. Um, maar ook nog wat ook nog mooi is die, deze staat eigenlijk zowel voor mijn autisme als voor mijn bipolaire stoornis, want een deel van deze tekening, het is een beetje een aanpassing daarvan, die heb ik um, dus tijdens die manier gemaakt toen ik echt drie dagen dacht dat ik heel geniaal kon tekenen. Nou we zijn er ook zeker dus wel wat mooie ja, dit, dit ziet er uh, echt er, uitgekomen. Mensen moeten maar kijken op de website, dus daar zal ik een foutje neerzitten. En um, ja, toen dacht ik, nou, dat vind ik wel een mooie manier... om zowel mijn autisme als mijn bipolaire stoornis altijd bij me te dragen. Ja. Ja. ja dat is ook... Maar je hebt er meer, maar dit is te, deze heb je zelf ontworpen. Ja, deze is echt gewoon... Um, ja, uiteraard heeft een, uh, de tattoo artist heeft er wel echt een mooie reversie van gemaakt... want uiteindelijk kan ik niet zo heel goed tekenen. <laughs> uh. Ik, maar ik heb wel de, het concept. De komt van, van mij vandaan. Ja. Heb je in de toekomst nog dingen. We hebben het over de tekenen gehad. Af en toe heb je dus een idee. Ik kan dit niet heel erg goed. Heb je ook nu wel voor jezelf bedacht. Maar dit is bijvoorbeeld schrijven. Dat, dat copyright. Dat is wel echt mijn ding. Daar ga ik in de toekomst gewoon mee verder. Of is er een kans dat er gewoon weer iets nieuws op je pad komt? Mm, nou ja, ik zou nog graag. Eigenlijk op een gegeven moment een beetje door willen stromen. En dat hebben natuurlijk veel mensen. Um, ja, toch een beetje de kant van ervaringsdeskundige op. Omdat ik... kan er goed over praten, vind ik. Um, ik kan goed luisteren naar mensen. Um, ik kan mezelf heel goed inleven in andere mensen. Wat een van de grote vooroordelen van autisme is, is dat mensen met autisme geen inlevingsvermogen hebben of empathie. Volgens ja, ben lastig ik met het gevoel. Het... Ja, daar ben ik het absoluut niet mee eens. Want ja. als iemand emoties ervaart, dan voel ik die ook. Gewoon heel direct. Nou, wat is een betere vorm van empathie dan daadwerkelijk de emotie voelen? Ja. Vind ik, nou ja, dit is geen uh, wedstrijd, maar vind ik eigenlijk een soort van een echtere manier van voelen dan, ik kan me indenken hoe jij je voelt, op basis van hoe jij beschrijft wat er in je omgaat. Ja. Ja, ik voel het gewoon. Als iemand boos is, dan word ik, zeg maar, mee boos met die persoon of verdrietig, dan ben ik verdrietig. Um... Oeh, is dat ook niet heel vermoeiend? Ja, dat, ja, ik bedoel, als mijn vriendin geïrriteerd is... Ja, dat jij ook geïrriteerd Dan raak ik ook geïrriteerd. Dat is af en toe wel, ja, dat is wel lastig, ja. ja. Zeker omdat ik dan denk van, ja, wees dus niet geïrriteerd. Maar ja, <lacht> dan ben ik ook niet zo geïrriteerd. Ja, maar ja, ja, dat kan natuurlijk niet. En, en daar moet ook ruimte voor zijn, voor die emoties. Ja. Dus ik kan ze ook niet, zeg maar, zeggen van, ja, doe dat ergens anders. Nee. <lacht> zo werkt dat niet. Uh, maar dan op zulke momenten denk ik dan wel van, ja, het zou wel fijn zijn als ik niet die emoties letterlijk overneem van mensen. Ja. Um, maar ik zou graag daar wel iets mee doen. En misschien kan ik het combineren met schrijven. Um, dat ik bijvoorbeeld, ja, noem eens wat, ik ben nu copywriter, maar communicatiemedewerker voor, weet ik veel, binnen de GGZ of wat dan ook zoiets. Uh, en dan een beetje doorstromen naar ervaringsdeskundigen of ja. zo. Maar ja, dat is wat heel veel mensen doen. Hè? Ja. Bedoel, uh, op een gegeven moment leer je meer over je eigen stoornis en dan wil je dat die informatie doorgeven. Omdat je beseft, ja, wat als ik dit nou tien jaar eerder had geweten? Precies. Dan kan je het vertellen aan andere mensen die het ook tien jaar te laat weten. Ja, ik denk dat het helemaal dan goed dan is. Hoe meer ervaringsdeskundigheid, ja. hoe beter. En die worden dan ook weer ervaringsdeskundig en zo is de, <laughs> de cirkel weer de cirkel rond. Weer rond ja. <laughs> ik we vroeg me nog af, want dat zit er ook nog in mijn hoofd, over die prikkels. Dat vind ik dan, dan wel weer interessant. Ik kan me wel heel goed voorstellen hoe prikkels werken als ze van buiten komen. Dus als je in een omgeving komt die heel erg veel prikkels opwekt bij je. Maar mm -hmm. hoe, want dat zei je ook al een paar keer, je hebt ook prikkels die van binnen uitkomen. Ja. Daar kan ik me dan minder iets bij voorstellen. Hoe werkt dat dan? Nou ja, dat, um, dat zijn eigenlijk meer een beetje die, die dingen waar ik over vertel als, ik, als dingen onduidelijk zijn. Dat ik dan in mijn hoofd zeg maar al die scenario's ga, ga bedenken. Dat zijn allemaal prikkels van binnen die eigenlijk gewoon mij, mij heel erg irriteren dan. Dus die komen uh, gewoon op? Ja, precies. En daar kan ik dan gewoon niet zoveel, uh, niet zoveel aan doen. En dat zwelt dan op totdat het inderdaad gewoon echt een, een enorme meltdown wordt als het echt niet goed gaat. Um, bijvoorbeeld... Uh, goed voorbeeld, eerder dit jaar of nee, alweer vorig jaar, zou ik naar een buitenlucht, een open luchtbioscoop gaan. Um, maar, het regende buiten. Nou ja, op zich, vond ik logisch, als het regent, dan ga ik niet. Want dan keek ik op buienraden, wat mensen met autisme nooit moeten doen. Dat is mijn tip van de week. Ja, ik word er al zo gefrustreerd van, duurt, als dat gebeurt. Doe het alsjeblieft niet. Uh. Want dan staat er bijrader doodleuk ja. dat het droog is, ja. of heel hard gaat regenen. Ja. En, en wat mijn hoofd dan doet is, kijk, een gemiddeld iemand als nee, een gemiddeld persoon is ook maar opgemaakt uit allemaal mensen die afwijken, want zo is, werkt een gemiddelde. Ja. Maar um, een gemiddeld persoon zou zeggen van ja, klopt dan niet hè, bijrader? Ja. En die gaat verder met zijn dag of uh, zijn of haar dag. Um, ik denk, ja, maar. Daar staat dat het niet regent. En naar buiten regent het wel. Die twee dingen kunnen niet alle twee tegelijkertijd waar zijn. Nee. En dan krijg ik gewoon kortsluiting in mijn hoofd. Dan gebeurt er gewoon iets dat ik denk van... Dan, dat, dan is het alsof we inderdaad gewoon een... een hoe noem je dat? Een, uh, een fluitketel gewoon de hele tijd. gewoon zo. Er komt alleen maar stoom uit. En ik kan gewoon niet meer... Het dat kan, dat kan zo hard gaan hoor. Met zoiets simpels kan het ineens zo zijn dat ik denk van... Oh ja. maar, maar dan kan je niet bedenken, die, oh, die app die heeft het fout, want het weer, het regent. Dus het is, nee, dat, dat is dat... de waarheid, de app heeft het fout. Nee, dat, tenminste, uiteindelijk kan ik dat bedenken, maar dat gaat dan wel, zeg maar, een, ja, als het echt, maar dat ligt meestal aan dat ik eigenlijk al gewoon geen energie meer over heb op de dag. Dan ben ik eigenlijk gewoon al, zit ik aan mm -hmm. mijn tax? Uh, maar dan kan het zo zijn dat ik echt gewoon een half uur op bed moet liggen. Gewoon met, met kussen over me heen, dat ik gewoon echt geen prikkels moet hebben. Ja, hoe gewoon... doe je dat? Als er zoiets gebeurt, dan sluit je, je helemaal als af het van prikkels. Echt, als het echt helemaal misgaat, en dat gaat het gelukkig niet zo vaak meer. Kijk, het gaat vaak dat het even oploopt en ik denk van, oeh, oké, okay, dit gaat even niet goed. Uh, maar als het echt een, echt een full meltdown uh, is, dan moet ik inderdaad echt gewoon... Uh, ja, Eigenlijk in zo'n zo tank, zo'n uh, zo met water, zo'n sensory deprivation. Uh. Heb je dat wel eens gedaan? Nee, nee dat niet. Ja, ik hoorde inderdaad over die ijs... Uh... Wat was het nou, de vorige podcast? Over die ice, ja, en, dat is uh... een ijsbadachtig... Uh, daar uh... ja, moet je mij niet in gooien, daar word ik nee, like wel heel nee. erg overprikkeld van, denk ik. Nee, precies, maar ik uh, moet dan gewoon in de donkere kamer met... Uh... Ik doe dan vaak... Uh... Ja. Muziek dan mijn, hand, ook, of... mijn hand ook over mijn ogen, want... Gewone duisternis is dan niet genoeg. Ik moet echt gewoon mijn ogen eigenlijk afdekken. Geen enkel vorm van prikkeling? Ja, Geen dan lichter. moet ik gewoon even zakken. En dan op een gegeven moment is het, zit ik weer op 60% zeg maar, aan hoeveel prikkels ik heb. En dan kan ik weer wat aan, dan kan ik weer de deur uh, en, dat, en dat is dan een half uurtje of zo en dan zakt dat? Ja, tegenwoordig uh, valt het wel mee. Omdat ik het gelukkig herken en denk van, oh, dit gaat mis. En doe je dat dan, dan doe je, stop je zeg maar op tijd met wat er... Ik, laat ik het zeggen, dan zoek je op tijd je rust. Ja, als ik het zie aankomen wel, maar het gebeurt nog wel dat ik het gewoon niet zie aankomen. Als ik dan terugkijk, denk ik oh ja. Dat eerder eventjes met uh, Dit, uh, dit zat er wel dik in, maar um, dat heeft dan meestal te maken met dat ik inderdaad weer keuzes heb gemaakt... die niet het beste voor mij zijn, maar waarvan ik dacht... dat is hoe de maatschappij ja. wil dat ik ben, dus doe ik maar zo... En als ik dat te vaak doe op een dag, dan zit ik eigenlijk al aan 99%. En als er dan één klein dingetje misgaat, dan ga ik over de, over de grens heen. En dan moet ik er echt even bij komen. Is het, is het nu, heb je nu een moeilijk leven? Hmm. nou Ik vind dat ik momenteel wel een aardig leven heb. Ik bedoel, ik heb, in veel, veel aspecten is het stabiel. En nou, leuke vrienden, leuke vriendin. Ik heb een veilige plek waar ik kan wonen. Stabiel werk, et cetera. Um, maar ik heb wel dat ik denk van... Ja, ik wil op een gegeven moment wel iets anders gaan doen, I guess, of zo. Die, die kant van ervaringsdeskundigen zou me leuk lijken. Uh, en dat ik nu wel denk van ja, ik weet niet of ik daar de energie voor heb. Omdat ik eigenlijk altijd dusdanig veel opmaak aan overleven. Gewoon echt de, de, de dagen doorkomen. Dat ik denk, heb ik de energie om mijn leven om te gooien zonder die manie die zeg maar zo'n enorme boost geeft, ja. en dat ik al die dingen in één keer kan doen. En daar worstel ik nu een beetje mee dat ik denk, gaat het nog wel lukken zonder manie? Ja, uh, dat kan ik me heel goed voorstellen. Kan ik nog wel mijn leven een kant op sturen of blijft het gewoon door? Nou ja, of misschien gaat het minder hard. Ja, je... maar minder rigoureus en het duurt het ja, langer voordat je er bent. Maar knopen doorhakken vind ik nu gewoon moeilijk, omdat ik dan mijn, mijn autistische brein gaat dan al die scenario's afwegen, maar dat kan niet. Als jij een keuze maakt in je leven... kun je gewoon niet weten nee, nee. hoe dat af gaat lopen. En dat moet... Je moet iets voelen en denk je... ik wil dit, dus wat er daarna ook gebeurt... die kant wil ik op. Maar ik vind dat heel moeilijk, omdat ik... ja, als mensen zeggen van... kijk je uit naar vakantie? Dan zeg ik ook... nee, want ik weet niet hoe die vakantie eruit gaat zien. Ik merk het wel, als ik op die vakantie ben... denk ik, oh, dit is best dat wel is leuk. leuk ja. Maar tot die tijd kan ik er niet naar uitkijken... als ik geen beeld ervan heb. Dus dat maakt het voor mij... momenteel lastig om te zeggen... Ik kijk uit naar deze beslissing, want ik denk, ja, dat weet ik niet. Misschien is het wel hartstikke. misschien pakt hij wel heel slecht. Ja. Uh. Als ik je ja, zo hoor praten over ervaringsdeskundigheid, denk ik dat is... Uh, als ik daar aan moet denken om... Dan uh, nee, weet ik niet hoe vaak je dat wil gaan doen. Uh, zeg dus dat je twee keer in de week of zo met, voor zo'n groep staat. Dat, uh, persoonlijk zou ik ook denken dat het vraagt... Het zou heel veel van mij vragen, denk ik. Om dat elke week structureel vast te moeten doen. En ook in de toekomst kijkend van... Oh, misschien ook als ik depressief ben... of misschien ook als ik wat licht verhoogd ben in mijn stemming... moet ik al die mensen eigenlijk een soort van... mijn wijsheid overdragen. Maar ik ben eigenlijk zo'n pannenkoek. Ja, maar... als de context... voor mij logisch is... dan kost het voor mij veel meer energie, zeg maar. Dan valt het gewoon binnen hoe ik ben, denk ik. En dan heb ik er gewoon minder moeite mee, denk ik. Dus in die zin hoop ik dat ik daar wel... toe in staat ben dan, zeg maar... Uh, ja, misschien verder. is dat gewoon mijn, uh, ja. mijn probleem. Ja, ik, wel ja. ook. Maar... ik heb er genoeg. Ja, verder, ja. Verder, of ik een, uh, blij ben, wat vroeg je? Of ik blij ben met mijn leven? Of ik een goed leven heb? Ja, of je, of je, nou, of je het te makkelijk leven vindt. Dus of je, of, je, of je denkt, nou, niet per se of je het een makkelijk leven vindt. Ik vroeg eigenlijk volgens mij of je het een moeilijk leven vindt. Want ik kan me voorstellen dat als je zo met zoveel dealt... Elke dag. Ondanks dat het nu goed gaat. Dat je yeah. het nog steeds wel zwaar vindt. Of moeilijk vindt. Ja. Ook omdat je zou willen dat de maatschappij misschien wat anders ingericht ja, zou zijn. Vooral voor dat, he, dat Vooral dat laatste vind voor ik. Voor ons ja. allemaal wat makkelijker maken ik, als dat zo was. Ik word wel steeds bozer daarover. En dat vind ik niet per se een goede ontwikkeling. <laughs> nee. Want boosheid is... Uh, dat moet je kwijt kunnen. En ik ben niet heel goed met mijn emoties. En, uh, Waar nou, ben je boos over dan? Plek geven? Nou, gewoon op de, op de maatschappij. Nou, Waarover dan? Op. Nou... Um, ik kan mezelf heel boos maken over dat ik um, over het algemeen um, me heel goed aan coronaregels hou. En dat dat mij meer problemen oplevert. Terwijl ik denk van, ho hoezo? Kijk, ik hoef geen standbeeld. Als in van, ik hoef niet, je hoeft mij niet te prijzen voordat ik zeg maar wel voorzorgsmaatregelen tref en nee. voorzichtig ben. En toch gewoon altijd die afstand houd bij mensen. En inderdaad altijd overal vragen van, kan het raam openen? En dat soort dingen gewoon echt goed regelen. Alleen... Vind je het lastig als ik bijvoorbeeld, situatie... want we kwamen nu hier... Sorry dat ik je onderbreek, maar dat is meer, want, Toen we hier boven kwamen, het is een klein hokje dit. Het was vroeger het kamertje van mijn dochter. Het raam was dicht. Vind je dat dan vervelend als je hier komt en je denkt... Oh, hij heeft het raam nog niet open gezet. Regeltjes. Hou mm -hmm. je aan de regels? Nou, kijk, bij het raam open, dat, dat is iets wat ik gewoon zelf vraag. Want om heel eerlijk te zijn, is de overheid daarover ook gewoon niet duidelijk. Dan zouden ze gewoon veel... Een veel betere voorlichtingscampagne voor moeten maken. Maar dat is weer een heel ander onderwerp. Ja, over die ventilatie in die erfzouderij. Ja, zo, precies. Hè? Dat ja. gewoon, want mensen inderdaad. Je moet gewoon niet. Um, vier uur in een dichte ruimte gaan zitten met mensen. Nee. Uh, zonder het raam open. Dat moet je gewoon. Uh, inderdaad, gewoon aan beide kanten de deuren open. zodat het door kan luchten. Dat is veel riskanter als je dat niet doet, zeg maar. dan dat jij in de buitenlucht zit. Maar ja, dus daar kan ik nog wel mee, mee omgaan. Maar gewoon bijvoorbeeld, de supermarkt is voor mij een. Ja, ik kan daar heel boos op worden op mensen die gewoon echt lak hebben aan die dingen. dan denk ik van, hoe kan het nou toch zijn dat we, dat we als maatschappij... zeg maar De maatschappij is echt ingericht op die mensen die gewoon echt scheid hebben aan alles. <laughs> dan kan ik gewoon boos op worden. Dan denk ik denk gewoon, ja, sorry, maar hoezo ben ik degene die hier last van heb? Hoezo word ik hier overprikkeld van, terwijl ik degene ben die me er wel aan houdt? Dus ja. zeg maar, hoe kan dat nou? Hoe, hoe zijn we nou met z'n allen dat goed gaan vinden? Dat dat Je is, bedoelt zeg ook maar. dat er iemand gewoon de supermarkt in loopt zonder mondkapje. Ja, terwijl iedereen een mondkapje op heeft. Ja, en, dat, en dat, dat het dan zeg maar. Dat wordt eigenlijk het probleem van die andere mensen. Niet van die, van die persoon die geen mondkapje op heeft. Ja. En dat zie ik gewoon in heel veel aspecten van het leven terug. is. Mensen die gewoon lak hebben aan, aan die shit. Die, ja, die denk, ik zie ze gewoon een makkelijker leven hebben of zo voor mijn neus. En denk ik van ja, oké. Okay, dit is. Ja, vind ik, best, vind ik best apart, zeg maar. En daar, daar vind ik wel wat van. En dat maakt me dan wel boos, zeg maar. Dat gewoon... Terwijl jij die offers wel brengt... in dus rekening hard met andere mensen. Ja, maar ook gewoon mensen, mensen zeggen gewoon zomaar, zomaar dingen... die ze gewoon helemaal niet meen. Als je, als je kijkt op een, op een website van een, van een overheidsinstantie... staan er vaak gewoon allerlei regeltjes waar je dan... en ik hou me dan dan heel netjes aan... En dan gaat het gewoon heel anders in de praktijk. En dan, dan zegt iemand van, oh ja, nee, dat is helemaal niet nodig, joh. Dan ben ik me daar druk over aan het maken. Dan, denk ik, dan staat er ergens, je moet per se dit papier hebben. En dan denk ik, ja, oh shit, hoe ga ik dat nou weer regelen? Nou, dan ben ik daar helemaal aan het stressen. Dan bel ik op en zeggen ze, oh, nee joh, dat hoeft toch <lacht> helemaal niet? Dan denk ik, oké, okay, maar waarom zeg je dit dan? Zeg maar, snap je niet dat woorden waarde hebben? Daar kan ik heel pissig over worden. Maar <lacht> ik gewoon denk van, ja, je kunt niet zomaar shit zeggen... Nee, dat nee, heeft betekenis, nee, nee. toch? Ja. Als je gewoon... Ja, denk even na voordat je iets zegt. Maar dat is gewoon... Heel en dan mensen... denken mensen anderen... Ja, joh, maak je niet zo druk. Ja, maar andere <laughs> mensen kunnen daar heel makkelijk overheen stappen. Die ja. denken, oh, chill. Of die proberen... Ja, ook. Oh, hoef die... geen uh, papiertje. Oh, oh, top. Ja, en ik denk dan gewoon van, ja... Maar waarom zeg je dan dat ook een papiertje nou? Ja, precies. Ja, ja, je ja. Besef, besef je niet hoeveel problemen je daarmee hebt bezogen. Maar dat doen ze niet. En ergens snap ik dat. omdat je daar niet met overal rekening mee kan houden. Maar dan denk ik, nou ja... Je kunt op zijn minst zeg maar, je houdt aan wat je zegt. Want als we daar al niet meer op kunnen vertrouwen, dan, ja, wat voor houvast heb je dan nog in het leven? Ja, regels. Ja. Maar dat betekent dat je dus... Of betekent dat dat je ook dus nooit door rood fietst? Om maar heel simpel voorbeeld nou, te noemen. Nou, dat vind ik een mooi voorbeeld. Want je zou zeggen, nee, dan fiets je nooit door rood. Ja, maar um, dat doe je dus wel. kort al. Ja. <laughs> ja, ik ben ook hartstikke hypocriet <laughs> Nee, maar zeg maar, ik doe het in steden waarbij... de norm is dat je door rood fietst. Bij Amsterdam ben ik... Aan het begin was ik heel braaf daarmee, maar toen kwam ik erachter dat dat actief gevaarlijk was. Ja. Want als je in Amsterdam <laughs> je aan de regels houdt, dan heb je een veel grotere kans om overreden te worden. dan, dan wanneer je in de stroom van rode mee fietst. Dus ja. je moet daar gewoon in meegaan. En toen klikte er iets in mij. Toen dacht ik: Oh, de regel is dat het een, zo, een zootje is. En dat het hier oké okay is. En dat is voor mij duidelijkheid kan voor mij ook zijn: er zijn geen regels. Ja, ja. Als het maar een van de twee is, zeg maar, of er zijn duidelijke regels. En dat moet dan duidelijk zijn. Of je zegt tegen mij, het is gewoon één grote chaos. Dan denk ik, oké, okay, maar dan weet ik dat. Dan hoef ik me nergens aan te houden. Hoe lastig is dat voor je vriendin op uh, tijden? Nou ja, dat kan, dat kan wel voor, voor dingen op, zo, zij... Of is zij ook zegt, heel erg uh, strikt op dat soort dingen? Nou, nee, bijvoorbeeld als zij zegt van ik uh, ga straks stofzuigen. Dan denk ik van, oh, dat ga je straks doen. Als dat dan niet gebeurt, dan kan ik daar wel... Waarom heb je nog niet stofzuigen? Ja, dan ik zit, zit te ik zo wachten gewoon, oké, okay, maar je, je zou dat toch doen? Want dan, ik deel mijn dag in voor stofzuigen, na stofzuigen. Alleen, ja, kijk, zij weet natuurlijk ook niet... wat ik in mijn hoofd aan het bekokstoven ben... kwam mijn planning. Dus dat is ook een stukje aan mij om dan te, te zeggen van... hé, hey, ik heb nu in mijn hoofd zitten... dat jij wel voor zes uur gestofzuigd hebt. En dus snap je dat, dat dan. Ook? Nou ja, dat is af en toe nog wel een uitdaging... omdat uh, het gaat niet altijd goed. Dat zijn de... Maar dan, dan we doen, we snappen elkaar wel. Kijk, als, wij, wijzen, als ik jou hoor praten, snap ik het heel goed. Ik heb namelijk ook wat. Dus ja. ik, ik herken wel veel dingen, maar als je iemand hebt die misschien geen kwetsbaarheid of verstoring heeft, dan is het misschien best lastig om je te verplaatsen in iemand die zo strikte regels voor zichzelf in zijn hoofd heeft. En zulke duidelijk, zo duidelijk wil, zo, nou, hoe zeg je dat? Zoveel duidelijkheid wil horen eigenlijk. Ja, ja maar dat gaat niet vanzelf. Dat is uh, ja, communiceren. Altijd blijven communiceren erover. Iedere dag uh, blijven uitleggen waarom je doet wat je doet. Want als je dat niet doet, dan ga je zelf je conclusies trekken en dan... Ja, dan ga je mening vormen over mensen die misschien helemaal niet op de waarheid gestoeld is. En nee. dan, uh, dan gaat het mis, denk ik. Want dan word je boos op iemand, terwijl die persoon helemaal nergens van, van geen kwaad bewust is. Als je dat gewoon blijft, dat is wat we doen. We blijven bespreken van, hé, hey, ik heb hier een beetje moeite mee, dus hoe kunnen we dat beter doen? En dat, soms gaat het beter en soms gaat het minder. En dan blijven we het gewoon proberen. Ja, ja communiceren. Heel ja. belangrijk. Praten, maak het bespreekbaar. Al die dingen. Ja. Zal jij nog iets bespreekbaar maken? Be behalve, nee, kijk, met vraag, wat we de Met, half... met zo'n vraag kan ik dus helemaal niks. Nee. Dus misschien is, ja, dat, dat, dat misschien is dit wel een goede afsluiter. Want ik kan, ik kan miljoenen dingen verzinnen. Maar ik zou niet weten welke van die miljoenen ik moet kiezen. En als ik dan zeg... Uh, noem, noem eens het allerbelangrijkste wat je nog wil bespreken. Nee, dat werkt ook dat niet. Dat gaat ook niet. Nee, nog dan eens dan... drie. Nee, dat gaat nee, ook, ook niet. Het zijn er te veel om uit te kiezen. Dus jij moet dan één ding. Oké, okay, dus als ik nog één ding noem, dan zou het nog kunnen. Ja, dat kan nog wel, ja. Nee, ik weet ook niet meer. Volgens mij hebben we wel een hoop, hoop geraakt. En een hoop uh, besproken. Ja, denk ik ook wel. Ja. Nou goed, dan uh, dank ik je gewoon heel erg voor het komen. En dan gaan we zo meteen nog een gedaan. kopje koffie drinken. Yes. En draam je hier wat verder op zitten. Yeah. Even een een beetje lucht. Oké, okay, dankjewel Marcel. Jo, graag gedaan. Ah, ja, ja Mooi is dus, ik zeg dus net, jij zegt dankjewel Marcel en ik zeg graag gedaan. Oké, okay, dankjewel Marcel. Jo, graag gedaan. En meteen denk ik van, oh shit, dat heb ik nog vergeten <laughs> te vertellen. Uh, want het feit dat ik graag gedaan zeg, dat is echt voor mij een. Als iemand dankjewel zegt, dan is mijn draaiboek graag gedaan. En dan maakt het niet uit welke context. In, sommige, in deze context. Kan het nog Post, wel? Ja, cool, ja. Al vind ik het wel een beetje raar van... Ja, graag gedaan. Het is, ik heb een gesprek gehad. Het is niet alsof ik jou een plezier heb geholpen gedaan. heb. Ah, wel zo. een beetje. Ja, maar ja, het is niet... Ik heb iets, uh, weet ik veel, ge, geholpen om je, je schuur op te ruimen of zo. Nee. Um, kan nog. Maar in mijn draaiboek <laughs> volgt... Ja, kan maar ga ik niet doen. Sorry. <laughs> uh, maar graag gedaan volgt bij mij, zeg maar, altijd op dankjewel. En zo werk ik. Ik heb heel veel draaiboeken voor mijn... ...contact met andere mensen, heb ik gewoon heel veel scenario's. En dat zijn eigenlijk inderdaad gewoon... ...stel, het zou een fysiek boek zijn... ...dan zou ik gewoon zo'n multimap hebben... ...met van die uh, plakkertjes... ...en dan zo van, nou, dit is voor de supermarkt. En dan sla ik die open en denk ik, nou, dit is... ...en als daar... ...dat gaat goed, totdat iemand erop... ...van afwijkt, dus dan ga ik naar de supermarkt... ...dan is het van... Uh, uh, 25 ...hallo, euro, 25 euro, euro zeg ik, mag ik pinnen? Ja, Natuurlijk, is het die, die zit nog steeds in, mag ik pinnen, want... Ja, ja dat tegenwoordig is het, niet meer. Is het alleen ja, maar... Ja, ja dus, maar die zitten er nog steeds in in het draaiboek. Ja. Die, heb ik, die moet ik nog een keertje vervangen. Um, en dat gaat goed, want dan is op een gegeven moment... wil je bonnetje, dan zeg ik nee, dankjewel. Dan is het je een fijne dag. En dan zeg ik altijd, werk ze. Want tegen iedereen die werkt, zeg ik, sluit ik af met werk ze. Uh -huh. um, maar inderdaad wat je nu zegt, zegels Als die er ineens tussen zit... dan zeg ik alsnog... werk ze of zo. <lacht> want ja, ik zit zo in mijn, in mijn draaiboek met... Het, dan uh, kijk, je bent verbaasd... Uh, werkt ze! Ja, dus, dus dan is het van... Um, ja, dan is het van, wil je nog zegeltjes? En dan zeg ik, uh, ja, werkt ze. Ja, echt dan waar, dan kan in... je niet even schakelen, snel van... en dan oh, nee. loop ik weg, en dan denk ik echt van... Oh, come on. <laughs> ik heb het weer gedaan. En dat maakt het af en toe wel moeilijk, dat ik gewoon... Ja, en dan merk je pas, zeg maar, hoe, hoe zeer je um, mijn artistische brein, zeg maar, um, hoe zeg je dat, afhankelijk is van inderdaad die scenario's die ik eigenlijk soort van... Aangeleerd, aangeleerd. Gedrag. Ja, ik heb ze aangeleerd. Yeah. En dat gaat allemaal goed. totdat er iets verandert. En dan kan het echt gewoon ineens uh, misgaan. En dan heb ik gewoon geen idee meer wat ik moet doen. En dan denk ik van, oh shit, nu moet ik improviseren. Maar dat is een heel ander deel van mijn brein. Want heel veel moeite kost. Ja, en ja, ja, ja. bij andere mensen kunnen dan zo moeiteloos schakelen. En ik denk ook gewoon van, ja, uh, weet ik niet. Dus um, ja, ja wat, wat is dat? Ook als mensen me voorstellen. Uh, als ik mezelf moet voorstellen aan mensen of wat dan ook kan, zeg maar, oogcontact maken... maar dan kan ik niet, zeg maar... informatie uit mijn brein ophalen om iets te zeggen. <laughs> dus... Ja. Uh, ja, ik zeg dan ook regelmatig gewoon zo van, ja, ik ben... dan zeg ik, kan ik ook rustig een andere naam zeggen. Gewoon omdat het gewoon niet... ja, het gaat niet automatisch. Dus ik, ik kan die dingen niet tegelijkertijd. Dus dan moet ik me echt focussen van, oké, okay, ik ga nu gewoon een hand geven. Of ik kijk iemand niet aan... en ik zeg... Het is een naam. Ik ben Marcel. Als ik tegelijkertijd doe... dan het is, is het naam. van, uh, ja, jij bent... Marcel bij wijze van spreken. Dan denk ik van, ja, we, en dan ja. lopen die mensen weg en dan denk ik echt van, oh, come on. <laughs> en dan kan ik me echt, wel echt door de grond zakken. Maar anderzijds is het ook, ja. Ja, je hebt jezelf niet weg. voor niks aangeleerd. Het is ook heel handig om dat soort uh, dingetjes wel te hebben, paraat. Als iemand ja. niet vraagt aan je, uh, wil je zegeltjes, dan klopt het allemaal netjes. Ja, uh, precies. Fijne uh, fijner dan, uh, dan kom ik er gewoon uh, goed mee weg, zeg maar. Ja. Uh, dus ja. Dat, maar dat vond ik nog wel leuk om te vertellen. Ja, de regels die jij ja, dus... bij meedraagt. Maar goed, als voor je nu, jezelf ook. Als je nu weer... Ja, ik zeg het zo meteen ook weer. We gaan dan, nu weer een afsluiting doen. Ja, precies. Doen. Ik ga zo meteen weer zeggen. Dankjewel. Heel fijn dat je er was. Ja. <laughs> ik ga gewoon niks zeggen. Dat heb je gewoon ik... graag gedaan. dat is ook ja. gewoon in dit in ja. deze situatie ik, ik redelijk ik passend. Het, ik vond het ook fijn dat ik er was. Nou, nou, misschien. Kijk. Dan, uh, ja. Dat is een ander antwoord. Dat is goed. Zal ik kan okay. me een vraag toevoegen. Nee, dank je. <laughs> maar dat je wel. Tot zover deze aflevering van de Pillenkast. Wil je zelf hulp bij psychische problemen? Neem dan contact op met je huisarts. En heb je gedacht aan zelfmoord? Bel dan met 0800 0113 of met 113 en praat erover. Volgende week is er weer een nieuwe Pillenkast. Graag tot dan.